14 ah, het is drie over zes. Ja, jongens. Een goeie, goeie, goeie morgen allemaal. Dag Kim. Goedemorgen. Dag Charlotte. Goedemorgen. Ik zei, het is de beste dag van het jaar. Toch? Waarom? Ja, ah, ja, voor mij is het goed. Koud weer en zon. Dat is toch het beste weer dat je kan hebben. Ik ben gewoon zo blij dat het niet meer aan het regenen is. Ik vind dit prima. Het is top weer. Hè. De mooiste dag. We. Even een ochtendonderzoek zometeen. meteen. Goeiemorgen. Goeiemorgen.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 Natuurlijk wel. Hoe koud is het precies? Deel het even in de app van Radio 2. Ik had, ja, ik had toch min 3,5 in de auto? Ah, oh. ik? 3,5. Ik had min 4. Ah. Nu, gisteren was het warmer bij mij en vandaag kouder. Het is raar. Dat het is allemaal idee. heel bijzonder. Deel het even in de app van Radio 2. Kunnen we even kijken hoe het in Vlaanderen gesteld is. Zeg maar, wat ik ook afvroeg. Gisteren dus met de fiets op een brug. maar keiharde wind en je denkt van hoe... Brrr, ogen zouden die kunnen bevriezen? Het water in je ogen dan eigenlijk, je tranen. Ja, ik denk dat je ogen ook gewoon los kunnen bevriezen. <laughs> ja, maar dan denk ik dat het echt nog wel veel kouder moet zijn. Zo, hoeveel was het nu in vins lapland Was het nu min 35 of zoiets? Ik ben er niet geweest gisteren, dus uh, geen idee. Je het gelezen, hè? Ja. Ik ben um. er wel ook al eens geweest, dat was heel koud. Ja, maar, je wimpers weer... kunnen wel bevriezen, hè. Als daar zo wat tranen op zijn, dat wel. Heb je dat dat eens gehad? Ja, in ja, Letland, ja. Ah. Dan was het min 30. Heb je hebt het ook aan, een, aan een, een lantaarnpaal gelikt? Nee. Sommige nee, mensen nee, doen nee, dat dan. Ik van, had de drang, maar ik heb het niet gedaan. <lacht> maar ik had mijn dammer zo, dat je aan een skilift hangt. <lacht> Deel gerust even. Hoe warm of hoe koud het bij jou is, kan in de app van Radio 2. Maar vooral zeg, lieve mensen, vijf over zes. Goedemorgen. Goeien. Teardrops in mijn van Womack en Womack. Goedemorgen, het is 9 over 6. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. Is mooi of is het mooi? Noah again. Goedemorgen. Of heart, like exit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 No kehan, veel baard, veel haar, maar wat een topsong zeg. Stick season, Noakahan. Ja, Mona, goedemorgen. Goedemorgen. Jo, het ging gisteren allemaal iets te, te traag en te vlot en te handig. Vanmorgen niet precies. Ja, nee, er zijn toch al problemen hè. met op de E17 van kortrijk naar Gent een vertraging, iets voor Zwijnaarden. Daar staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Ook op de A12 van Antwerpen naar Brussel een defect voertuig in Aardselaar. En op de Antwerpse ring naar Staanbroek is in de tunnel de rechterrijstrook al dicht en dat komt door een ongeval. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je bent Begint. Het is vandaag dinsdag 9 januari, de dag dat je hoorde op radio 2 dat de problemen met de lijn wel blijven. Ik heb nu nog alleen niks gehoord van de buschauffeur zelf. Nee, inderdaad. Die hoor je niet. Die gehoord, gehoord, nee. Nee, Mocht er nu een buschauffeur aan het luisteren zijn die met zo'n flexbus rijdt bijvoorbeeld, wil er eens even ja, wat jij ervan vindt. Misschien gaat het bij jou wel gewoon supervold. Zeer koud, zeer veel zon, de beste dagen in de winter. Als je achter glas zit, dan is dat ook dubbel genieten. Maar als je nou geur bent, dan valt dat een beetje tegen natuur. Nee. Maar um, ja, dan moet je niet buiten komen ook. Alhoewel, ja, um, heel, veel, heel veel temperaturen. Ik zag min zeven. bijna. Sorry. Ja, ik had waar, even een visual he? van jou als augurk. Oh ja, kan ik? Ja, daar er... uit. <laughs> er zijn inderdaad heel veel mensen die geen augurken zijn, die buiten moeten komen. En bij Luc Komans in Zichem is het dan bijvoorbeeld min zes. Uh, bij Veronique Riethe, Rutten in Riemst is het min. Sorry, ik ben echt nog van Ja, Rieten. Is het min vijf. En uh, Gisella Vonkers uh, die zegt: hey, Goedemorgen, in Genk is het min zes graden. Maar, en dat is een dingetje, gevoelstemperatuur min dertien graden zelfs want ja, ja. Inderdaad, je, hebt, je hebt de temperatuur maar je hebt dan ook nog eens de gevoelstemperatuur en gisteren was die blijkbaar al min 10 en vandaag is dat daar dus min 13 dat ja. begint alle slimme vraag van Vicke Vervliet in je ja. tranen zit, zout kan dit dan bevriezen? zou ik moeten vragen aan die mensen die meedoen aan Groenland die expeditie op televisie die willen het weten hè oh man, Goedemorgen Dominic Reumers uit Bree goedemorgen allemaal even live naar Limburg van, ja, hallo, min 6,5. en waar oh. zit je, of waar zat je tenminste daarnet? Op de... Ja. Op de fiets richting oh. Bochel, van Breen naar Bochel. Oh. Hoe koud voelt het dan? Uh, ja, echt, echt koud wel, ja. Had je, had, vooral, had je traantjes tijdens het fietsen? Ja, zeker. En zijn die bevrozen? Die ja, ja. Ja, dat weet ik ja. niet meer. Zeg maar wat vooral iets wat mij opvalt, Dominique, als je op de fiets zit, plot beginnen alle lichaamssappen te lopen. Komt er alles uit je neus, dat is toch waar, hè? Dat klopt. Men, uh, vooral op de rug. Want uh, ik had een beetje een wind, dus wind op kop. En dan moet je een beetje harder duwen. Het is wel elektrisch, maar we doen er altijd een beetje goed bij. Ja. Dus uh, dan ben je ook nog wel goed bezweerd. Dus uh, je lichaam wordt wel warm, maar je handen en, en je neus. Dat blijft wel koud, ja. ja. ik dacht even dat er snot op je neus, op je rug was tenminste, maar uh, vandaar. Dominique Reumers uit Bree, geniet van de dag, man. Heel fijne ochtend. En laat de warmte maar komen, hoor. Dit is Casanova. Goedemorgen. Ja, Ja. Casanova, Me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 I say it your you time and time again Oh, just how I really feel Cause I can't let you go Ik dacht vroeger altijd dat het meisjes waren. Die zingen zo hoog, maar het is blijkbaar een boysband. Ja, maar, maar nog jonge gastjes, hè? dat is dan gewoon nog niet gezakt. De baard in de keel. Oh man, hè? ja, maar zwat ja. Hij dacht dat over ja, een meisje, meisje. Maar Oh, oh ja, rustig. Maar bon, hè? los ervan, ja, Ultimate Chaos en Castanova. Wat dat ook is, die zijn. Ja, de baas trouwens was Simon Cowell. weet je die nog? Ja, dat is zo die uh, jury dit was bij Ido. en, en Zo'n zo bullenbak toch. Ja, platenbazen. Ja. Bo, wat is nog een belangrijke vraag die Charlotte zich afvroeg daarnet? Van, ja, gevoelstemperatuur, hoe zit dat nu precies in elkaar? Gelukkig is er van, uh, vanmorgen jacot van het weer. Die kan het ons straks allemaal vertellen. Ja, dan weten we het. En er is een fantastisch vak uitgevonden in Frankrijk. Iets waarvan je zal zeggen van, dat moeten we hier ook hebben. Hoor je zo meteen. Soms heb je plots echt zin in iets. Goh, ik heb goesting in een warme wafel. En paf. Oh, een wafelkram. Wel, bij Nissan is dat hetzelfde. Jij hebt zin in een stijlvolle geëlektrificeerde SUV. En paf. De Nissan Qashqai e-Power is gewoon in stok. Binnen de 15 dagen geleverd, met saloncondities, tot 6000 euro voordeel bij Nissan. Dat is serieus bespaard. Dan mag je mij extra slagroom en chocoladesaus. In januari is je Nissan-concessiehouder ook elke zondag open. Er zijn inderdaad van die mensen... ...die dan blijkbaar zo min 4 graden op een dashboard hebben in hun auto. En als je dan goed kijkt, is dat een kakkend mannetje. Ja, zo'n lach... Ja. ja. Die zo op het toilet zit. Ja, dat ja. gevoel zo. Maar ja. dat is alleen maar bij min 4, hè. Min vier, hè? Ja, het is ik zei. Bij, ja bij alle... Nee, nee, min vier graden, ja. dat ja. Maar goed, ja, we wijken af. Er is een vak, dat is echt wel straf, in Frankrijk. Daar krijgen leerlingen van een basisschool, dit jaar een nieuw vak. En het heet empathie. Wat een Halleluja. goed idee, vertel Charlotte. Het wordt voorlopig in duizend Franse basisscholen al gegeven, maar vanaf september zouden alle Franse leerlingen tussen drie en elf jaar dat krijgen. En dus in het vak empathie moet je vriendelijk en begripvol leren zijn met elkaar en voor elkaar. En het komt er eigenlijk nadat er voor. Vorig jaar in Frankrijk twee jongeren van dertien uit het leven zijn gestapt na heel zware pesterijen. Oh. Dat is wel een heel stevige aanleiding met meteen een grote impact, want duizend scholen toch al, en dan alle scholen. Hè. Maar het moet dus pesten op school stoppen. Een beetje zoals misschien onze stippetactie actie van, van Ketnet, maar van echt in een vak. Um, ja, voilà. Dus één of twee uur per week leren ze over emoties en ze leren hoe ze moeten omgaan met conflicten. Um, in Denemarken wordt dat vak ook al een aantal jaar gegeven met succes. Dat zou iets voor ons zijn. Fantastisch. Ja. Ja, misschien wel, maar specialisten reageren nu wel verdeeld. Van, ze zeggen, ja, dat is goed dat leerlingen dat krijgen, maar de ouders zouden er ook moeten bij betrokken worden. Want uiteindelijk, als je er dan thuis over praat, dan heeft het misschien nog meer impact. Hè? Empathie, we pakken het mee. Dan nog een goeie, als je iets wil kopen. Het is het moment blijkbaar, de, de leningen staan laag. Bij Zoutleven in Vlaamse Brabant kun je een kapel kopen. Het is de sint kapel beter. Een kapel van 104 vierkante meter. Ik kan hem nu zien in de app of op VRT1. Er staat een Maria-beeld in. En ook die stoelen, maar die kunnen we nu niet meteen zien. Het is in handen van een privé-eigenaar. Maar die wil de kapel nu verkopen, omdat hij die niet meer kan onderhouden. En de prijs is 22.500 euro. Hopla. Ja, de gebied zou het... Een mooie kapel. Ja, ik vind het ook mooi. Zeker. Ja, het is mooi, maar je vraagt je toch af. Wat ga je daar dan mee doen? Ze zouden willen dat iemand die koopt en dan schenkt aan de gemeente, zodat het erfgoed behouden blijft. Dus niet om er uh, te wonen of om er iets uh, een verdienmodel van te maken. Ja, je kan dat er ook zo. niet veel in zetten, denk ik. Nee. Maar het is niet zo dat je die gewoon voor alles kan gebruiken. Die is nog altijd gewijd. Dat denk ik wel. Ja. Ik vind het wel ja, mooi. Ik ja. zie wel mogelijkheden. Ja. Wat een... zou jij er dan in doen? Ja, een leuk frietkotje. <lacht> ja, <dat> is... <lacht> Oh. een herbestemming. Maar ja, je hebt kerken waar andere dingen gebeuren. Hè? En, oké, okay, hoeveel is 22.500? Dat is niet weinig. Maar dat is ook geen, allez, dat is ook geen huis, natuurlijk. Nee. Nee. Zo'n tiny house. Ja, er zijn mogelijkheden. Ik voel hier een potentiële koper. Ja, maar kapellen, als je begint te letten, hoeveel kapellen er, er in de wereld zijn. Zo in Vlaanderen. Ik vind het fantastisch. Ik stop, je, altijd, ik stop ik, altijd even. Een kaarsje aansteken? Ja, nee, zo ver gaat het nu ook niet. Hè. Ah ja, ik doe dat heel vaak. In kerken wel, dat wel. Ja, kerken, kapelletjes, Ja, ik thuis. ben een com complete atheïst. Als ik ergens een kerk binnen ga, denk ik van... Die gaat instorten als ik binnenkom. Maar dus ik steek altijd een kaarsje aan. Ik weet nooit waarom. Je, ja, ja, je weet toch vaak wel waarom? Voor iemand speciaal die het nodig heeft op die moment? In je omgeving of bij je familie? Oh nee, gewoon voor de vrede in de wereld doe ik dat. massief schoon. Maar het werkt werkelijk voor geen meter. Nee, schandalig Goed. We cool. yeah. are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 Vandaag nog ik mijn derde video recorder. Van u af aan is het dus geen programma dat ik mis. Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven. Dankzij hun heb ik een fijne jeugd gehad. En voordat jij en ik vanavond vroeg onder de wol gaan. Gaan we met z'n tweeën drie keer uitgebreid in baan. Een eigen huis, een plek onder de zorg. En altijd iemand in de buurt die van me houden koop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 Iemand in de buurt die van me en koopt Toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpel gelukkig was mm. Een eigen huis en een plek onder de zon Zijkt iemand in de buurt die van me houdt, koop. Of wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker, simpelweg gelukkig wacht. René vroeger en het goede doel, alles kan een mens gelukkig maken. Dat ga je vandaag merken, want de zon gaat schijnen. Oké, okay, het is koud. Straks al een nieuws uit je buurt. Eerst Charlottes Halsheven. Goedemorgen. Het budget voor ambulance diensten wordt sterk verhoogd. Vorig jaar ging er 91 miljoen euro naar dringende geneeskundige dienstverlening. Dit jaar wordt dat 146 miljoen en volgend jaar bijna 240. En in de kwalificatierondes voor de Australian Open Tennis heeft Isaline Bonaventure zich geplaatst voor de tweede ronde. Ze versloeg de Spaanse Bolsova in twee sets. Ook David Goffin, Zizou Bergs en Joris de Delo. ...raakte in de tweede ronde. En dit is het nieuws uit jouw buurt. 14 nieuws uit Antwerpen met Sande Mulder. Goedemorgen. Aan de Dix Muidelaan in Berchem hebben gisteravond een honderdtal mensen een waken gehouden. voor de man die er zondagavond op straat werd doodgestoken. Ze staken er kaarsen aan en legden er bloemen neer voor het café waar alles gebeurde. De omstandigheden van de steekpartij worden nog onderzocht. maar een getuige zegt dat hij door een onbekende man met een pistool werd bedreigd. Toen het slachtoffer tussen beiden wilde komen, werd hij neergestoken. Die nacht zelf nog werd een 24 een dertigjarige man in Borgerhout opgepakt. Die is intussen aangehouden op verdenking van moord. Vrijdag verschijnt hij voor de Raadkamer. Afgelopen nacht heeft het heel even gebrand in een wasserij in de Guddegemstraat in Wommelgem. De brandweer kreeg iets voor drie uur de oproep binnen. In de wasserij waren kleren in brand gevlogen, de brand was snel geblust en er vielen geen gewonden. In Antwerpen leggen vanaf vandaag het veer tussen linker- en rechteroever en de waterbus tijdelijk aan aan de Cruise Terminal. Het ponton aan het Steenplein, waar ze nu stoppen, wordt opgeschoven door werken aan de Scheldekaaien. Die moeten verstevigd worden. Het ponton weghalen en verplaatsen duurt vier dagen. In die tijd komt er aan de cruiseterminal, daarom een tijdelijke constructie tot het ponton er ligt. Max Verdonk van de Vlaamse Waterweg. Voor het gebruiksgemak is dat uiteraard een betere situatie dan mensen op het ponton kunnen, kunnen wachten en kunnen op en afstappen. Sowieso uh, moeten we het ponton uh, op een andere plek leggen. Hè. Dus uh, is dat uh, de, de beste situatie dat ze vanaf 12 januari uh, kunnen de mensen langs de cruiseterminal op het ponton op een aangename manier op en afstappen. Het ponton is af Vanaf eind maart weer op de vertrouwde plek aan het steenplein liggen. Het Newton-gebouw in de schaduw van de Sinteromboutskathedraal in Mechelen gaat tegen de vlakte. Het gaat om een bekend gebouw in de historische binnenstad. En daarom is er voor het nieuwbouwproject met appartementen en horeca advies ingewonnen. Bij de erfgoeddiensten en zelfs bij UNESCO. Schepen van stadsontwikkeling gereed gijpen. Als er gebouwen afgebroken worden, dan moet de, de nieuwbouw echt kwalitatief architecturaal ook een, een, een meerwaarde voor de stad uh, bieden. Uh, daarom dat we ook samen met de erfgoedorganisaties in overleg getreden zijn. Want het is een ontwerp dat langs de ene kant heel hedendaags en modern is. Maar langs de andere kant, bijvoorbeeld ook door, door de puntdakconstructie, toch ook nog wel refereert naar, uh, naar het historisch kader. Over een jaar zou het nieuwe gebouw er moeten staan. Een voormalig grote duivel en vooral icoon van escalierse François Janssens, is overleden. Beter bekend als Swat Janssens. Hij was van de jaren 60 tot de jaren 80 aanvaller voor Geel Zwart en speelde meer dan 500 wedstrijden. Voorheen speelde hij bij turnout. Jansens Janssens is 78 geworden. Zonnig maar koud vandaag. De maxima komen op veel plaatsen niet boven de nul. En er waait een snijdende wind. Volgende nacht opnieuw erg koud. Met minima tot min 6. Morgen opnieuw zon en koud. En meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws. Ja, dag Mona, Goedemorgen. goeiemorgen. Op de E17 van Kortrijk naar Gent vertraag je een beetje voor Zwijnaarden, want daar staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. En dan ook op de a A12 van Antwerpen naar Brussel een defect voertuig. Dat is in Aartselaar goed uitkijken daar. Op de Antwerpse ring naar Staanbroek is in de Beverentunnel de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Daar verlies je wat tijd vanaf Waaslandhaven Zuid, 5 minuten ongeveer. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Strombeek en Machelen. Showway, man. Ja, het is koud. We hebben daar een beetje last van, blijkbaar. Tanja Kams uit Duffel. Goedemorgen, Tanja. Goedemorgen. Tanja, Tanja, Tanja. Straks moet je een half uur in de kou staan. Als gemachtig opzichter, hoe koud is het bij jou? Het gevoelstemperatuur min 11. Ja, maar ja, gevoelstemperaturen. Hoe, hoe bereken je dat volgens jou? <laughs> ja, dat stapt mijn gsm. <laughs> ah, hè? heb je daar een app voor of zo dan? Ja, ik heb daar een app voor. Ah, oké. Okay. Want het is waarschijnlijk een duffe, ja, dus min 5, 5, min 6. Ja, min 5, temperatuur min 11. Wauw. En hoe zorg je ervoor dat het uh, toch warm blijft in je hart? Uh, gewoon door mensen graag te zien. <laughs> dat is een goeie. Dankjewel, Tanja. Geniet van de Alsjeblieft. dag. Alsjeblieft. Fijne ochtend. Hè. Jojo, vijf over half zeven. Onze Margot van de regio die heeft gisteren iets gezegd waarvan ik dacht van speciaal luister even mee. Je hebt de oudste poes van Oudegem. Oh, straks meer. Maar is dat? Dat kan toch niet. Het is wel groot. dat is gigantisch ook. Dat heb ik nog nooit gezien zoiets. Een filmt Maar die filmt jij. Dat moet Ja, kijken. Maar die filmt. Ja, oké. zit dit. Dat heb ik nog nooit gezien.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 So because of you, because of you. Hoe goed heeft hij dat toch gedaan op dat Songfestival vorig jaar? Bon, uh, we hebben iets vandaag. Vanmorgen hebben we bewijs dat Goeiemorgen Morgen echt naar je luistert. Als we hier een appje krijgen of een mail of een bericht via Instagram... Ja, dan doen we daar iets mee. We hebben hier bijvoorbeeld een song gekregen van twee zangeressen... ...en ik wil die delen met jou. Over een uur ongeveer. Ik denk dat die song keihard kan binnenkomen. Zorg dat je klaar zit rond kwart voor acht. Ik zal misschien al even een stukje laten horen. Het liedje heet Lieveling en het gaat over verlies. Luister even mee. Nu ik je niet kan aanraken, jij over mij moet waken. Ik was jouw lief alleen een vage herinnering. Ja, ze heette Lies en Saar. Ja, Lies en Saar nooit van gehoord. maar... Uh... Nee, nee, ik moest het uh, ook opzoeken. Maar kijk, zo kan je nog eens ontdekkingen doen. Hè. Ze worden groot, dat weet je nu al. Goedemorgen. Morgen. Maar dat is van straks allemaal 19 voor 7 jaar. Hoe lang is het geleden dat je nog eens de bus hebt genomen? Uh, ah wel, ik ga je dat vertellen. Een uh, dikke week geleden omdat ik... Mijn... Ja, het was weer goed. Mijn man had mij afgezet aan het ziekenhuis bij mijn vader en ging met mijn kinderen boodschappen doen. Mm. Maar ken je dat zo? De sleutel van de auto heb je niet meer nodig om die te starten. Dus ik had die mee in mijn handtas en mijn man was verder gereden naar die winkel en daar had hij de auto afgezet, maar die geraakte daar dus niet meer weg. Okay. En, die... en die kon de auto niet meer starten, dus die was boos. En dan heb ik... Dus die kon mij ook niet meer komen halen. En dan heb ik de bus genomen naar waar hij was. Kijk, voilà. Dus ja. maar een dikke week geleden. Er is zoveel te doen over die bussen van de lijn, maar ik vroeg me vooral af waar zitten die buschauffeurs? Wat vinden die van die veranderingen en die flexbussen? Goedemorgen, Marian Malfay uit Kortrijk. Goedemorgen iedereen. Ja, trouwe luisteraar van de show, Marian. Um, ja, absoluut. absoluut. Ja, thuis, thuis en op de bus. Jij rijdt dus met de bus voor de lijn. Hoe is het met die aanpassingen voor jou? Ja, dat is inderdaad een, een moeilijk, moeilijk iets in die zin, omdat we, we kennen het parcours niet goed we kennen, we weten nog niet goed waar de haltes liggen. Het zijn, zijn grotendeels nieuwe lijnen die we moeten rijden, ook hele andere kanten, dus het is allemaal ook nieuw voor ons. En, en krijg je dan veel vragen nu van mensen die meer rijden, die, die het niet, allemaal niet zo goed snappen? Ja, dat ook, hè? Ja, dat ook. Ja, wel perron is nu, ja, want soms veranderen de per ons. De, de lijnnummers zijn veranderd, de mensen weten niet goed hun weg. Dus die, krijgen, die, die vragen ons ook dingen. Ja, en die bus is niet afgekomen. En hoe komt dat? Maar ja, dat weten wij dan ook weer niet. Mm -hmm. Allemaal, dus ja, het is, het is een beetje moeilijk en het zorgt natuurlijk voor ergernis bij de bij de bij de mensen, dat begrijp ik ook. Ja, verandering uh, is altijd een beetje moeilijk, hè, Marianne. Voilà, oh, voilà ja. Inderdaad, want dat was bij ons ook zo op voorhand. Onder de chauffeurs ook. Je was er ook zo wat paniek. En hoe gaan mm -hmm. we dit doen en gaan we dat doen? En ja, maar het valt... Allez, gisteren viel het bij mij nogal mee. Maar ik had dan ook een ja. dienst die net iets buiten de spits viel. En niet ja. op de drukke lijn. Lukt het, lukt het nog om op tijd te rijden overal? Ja, nee. Dat is, uh, dat, dat, dat, dat is sowieso al uh, vrijwel onmogelijk. Uh, door de verkeersdrukte ja. en een krap schema. Hey, stel dat je op een bepaalde lijn acht minuten vertraging hebt. Je komt aan, maar je hebt maar tien minuten pauze. En je moet naar het toilet. Ja, Dan kan je het niet halen om op tijd terug te vertrekken. He. En ja. zo sleep je dat. Dat continu dat, dat mee. Hè. Ja, niet gemakkelijk. Een beetje wederzijds respect, een beetje respect vragen van de gebruiker. Voilà, voilà en... daar komt het, kom het op neer. En, ja. en zo, zo, daar, het, allee, daar, daar staat en valt alles mee eigenlijk. Ja. Want wat ik ook nog wil meegeven is de oproep aan autobestuurders: geef, geef bussen een vlotte doorgang uh -huh. en, voorrang, en voorrang in de bebouwde kom. Dan gaan wij ook minder tijd verliezen. We hebben meestal het allemaal nemen die, Meestal nemen die hun voorrang wel. Hè. Wat zeg je? Heel vaak nemen die hun voorrang, toch? Niet? Ik heb zo heel vaak het gevoel van, oei, oei, die bus ja, die komt hola. al zo dicht. Ma doe maar. Ja, maar je zegt, het, je zegt het daar goed. Het gevoel, want wij zijn inderdaad ook groot. Hè? Dus ik bedoel, dat geeft ook een gevoel van, ja, ze doen maar. Maar wij moeten het ook pakken. Wij moeten onze ruimte pakken. Anders krijgen wij niet, kunnen wij niet indraaien, bijvoorbeeld. Nee, nee. Ergens een straat indraaien. En dat bedoel ik, als mensen een bus zien komen, dat die dan een stukje verder in de straat Stoppen. En niet rijden tot aan het kruispunt. Afstand. Tot aan halen, dat, wij ja. ons draai, dat wij ons draai kunnen halen. Snap ja. je? Ja. Wij, draaien, wij, draaien, wij, wij snijden de hoek af. Hè. Dat is ja. iets wat veel mensen niet, niet, niet weten. Ja. Wat ook logisch is. Dankjewel ja. voor je reactie, Marianne. Heel fijne ja. ochtend. Ja. He. Het is de kwart voor de... zeven. When I wake up Well I know I'm gonna be I'm gonna be the man who I'm next to you When I go out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 En I'm gonna be. Het is 12 voor 7, goedemorgen. Wanneer houden we nu die nationale? Goedemorgendag. Was gisteren nog een idee van luisteraar Raf uit Zwijnaarde vindt dat we veel te weinig goedemorgen zeggen tegen elkaar. En vertelde dat aan onze Margot van de regio. Misschien, misschien moeten we een keer eh, allemaal samen iets organiseren. Een goede morgen, morgen of een goede morgendag. Jawel, we willen dat doen met jou en heel Vlaanderen. We organiseren een dag waar we met z'n allen onze goede morgen laten zien en horen. Alleen we hebben we nog geen goede datum. Maar dat komt allemaal. Tenzij uh, Margot van der Regio, goedemorgen. Goedemorgen. Hebben we al een datum? Uh, um, hoe snel, Roulivers? Oeh. Ja, we zien je op dit moment staan in de app van Radio 2 en VRT1. Je staat licht te verkleumen, gaat het? Het is ijs, ijs, ijskoud, echt waar. Wat is de gevoelstemperatuur, Margot? Uh, min 12. Oeh, echt waar. Oeh. Ik ben wat te koud gekleed, denk ik. Ja, maar zometeen word je zo verwarmd, want je gaat vandaag naar Kortrijk, heeft alles met die Nationale Goedemorgendag te maken. Ja, dat is waar. Ik ga, um, het was mijn goed voornemen. Ik heb dat gisteren aan uh, luisteraar af die je net hoorde beloofd. Om al eens het goede voorbeeld te geven en overal in Vlaanderen goedemorgen te gaan zeggen. En ik ga dat vandaag doen in Kortrijk. Ik ga dat niet alleen doen. Ik ga dat samen doen met tekenares Sophie Bittebier. Mm -hmm. Maar wat we exact gaan doen, dat blijft nog een klein geheimje Tot straks. Oh, kleine geheimpjes. Maar iedereen ja. in de straten van Kortrijk zal het geweten hebben. En zal het ook gezien hebben. Oké. Okay. Ja. Zeg maar, Go van de Regio, gisteren was je op televisie bij iedereen beroemd op VRT1. Daar zat je in Sanderman's Zaken. Sander Gillis die kijkt dan in gsm's van bekende mensen. En plots zei iets, dat ik, van wat zegt hij toch allemaal? Je hebt de oudste poes van Oudegem. Je hebt de oudste poes van Oudegem. Ja, hebt... dat is waar. Leg dat eens uit. <lacht> ja, ik heb een kat van 21 jaar. Uh, dat is echt ontzettend oud. Dat is 110 uh, in mensenjaren. En we moesten daarmee naar de dierenarts, want die kan zichzelf dus niet goed meer wassen. Die heeft artrozen. Um, en toen zei de dierenarts, jij hebt echt officieel de oudste poes van het dorp. En ik was daar heel trots op. Ik ben daar heel trots op. Dat zal wel zijn. Oh man, ja, het is een, een beetje een rosse kater. Het is een, uh, het is een meisje. Een roze katin. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ze ziet er toch goed uit hè, voor een leeftijd. zeker weten. Ja, maar wacht, ze kan zich niet meer wassen. Was jij die dan? Of hoe gaat dat dan? Zoiets bij zo'n kat? Nee, we kammen die, maar ja... Soms krijgt ze klitten die er echt niet meer uit geraken met een kammetje, en oh, dan moeten we hulp inschakelen. Nog oh. Ja, ja bekijken en luisteren het allemaal even op VRT Max. Daar kun je Sandermans zaken ook gewoon allemaal zien. En uh, komen er enorme geheimen uit je GSM tevoorschijn. <laughs> ja. Bo, naar Kortrijk dus, met iets fantastisch over onze Goede Morgendag. Nu al belangrijk. Zeg Margot van de Regio. Ja. Luister eens.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 We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot, waarom zou je dat doen? Tegen een muur praten, met de meeste We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. morgen. Peter en Kim. Kom op, Doe maar mee, rrr, ja. Dan ben je toch wakker en goed, hè. You ever wanna Van Jackie Wilson, goeiemorgen. Nu 40 dolle Dovi dagen. Krijg één vierde van je keuken gratis en er zijn 40 keukens te winnen. Dovi, Wij maken uw keuken in België.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 Breng je oude gsm binnen en stap buiten met een gloednieuwe smartphone vanaf 0 euro met de optie Smart Data. Voorwaarden op orange.be Orange. Ik ben Donald Muilen en ik ben fier op de opening van onze 40ste toonzaal. Dit vieren we tijdens onze 40 Dovi-dagen. Jullie krijgen maar liefst 1 verde van je keuken gratis. En bovendien zijn er ook 40 keukens te winnen. Doviekeken. Wij maken uw keuken in België. Oh mijn prachtig autootje, van mij, van mij, alleen van mij.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 Ik zal je nooit opgeven, ik zal je nooit laten vallen. Ja, een beetje poëzie zo meteen. Je hebt Rick Astley nodig, ik voel cool het. Elke dag, telk voor twee, VNT, Radio 2. Het is 7 uur, 14 dus krijg je vanmorgen van Charlotte Kroon. Goedemorgen. Het nieuwe vervoersplan van de lijn zal door de Vlaamse regering grondig geëvalueerd worden en het aantal kinderen dat ADHD-medicatie neemt, is de laatste tien jaar sterk gestegen. Het nieuwe vervoersplan van de lijn zal door de Vlaamse regering geëvalueerd en bijgestuurd worden bij problemen. Dat belooft Vlaams Vissenminister-President Gwendolyn Rutte. Het nieuwe plan van de lijn is er sinds zaterdag. En door geschrapte haltes en aangepaste buslijnen kunnen in sommige gemeenten kinderen moeilijker op school geraken. Of het is bijvoorbeeld niet evident om naar een ziekenhuis te gaan. En die fouten moeten eruit, zegt minister Rutte. Daar zitten natuurlijk, uh, ik zie dat ook, hè, dingen waar je van zegt, is dat nu eigenlijk. Wel logisch, mevrouw Peters en ik denk de hele Vlaamse regering zijn geëngageerd om die problemen op te lossen. Als er problemen zijn aan een school, aan een ziekenhuis, aan een crematorium, dan lossen we die op en dan zorgen we ervoor dat die fouten eruit gaan. Die kinderziektes die moeten eruit, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het budget voor de ambulancediensten wordt sterk verhoogd. Dat heeft federaal minister voor Volksgezondheid van den Broeken beslist. Vorig jaar ging er 91 miljoen euro naar dringende geneeskundige dienstverlening. En dit jaar wordt dat 146 miljoen, volgend jaar bijna 240. Het geld is nodig om de ambulancesector professioneler te maken. Volgens de minister blijven vrijwilligers erg welkom, maar 24 op 24 uur kwaliteit brengen, dat heeft meer professionele hulpverleners nodig. Het aantal kinderen dat ADHD-medicatie neemt, zoals Rilatine, is de laatste tien jaar met 20% gestegen. Dat blijkt uit een studie van de christelijke mutualiteit. Het zijn vooral jongens die de medicatie nemen, maar de stijging is het grootst bij meisjes. Kinderen nemen die medicijnen vaak meer dan tien jaar lang, krijgen te weinig psychologische begeleiding en worden niet medisch opgevolgd, zegt CM. En opvallend is ook dat het kinderen zijn die later op het jaar geboren zijn. We hebben dus inderdaad ook vastgesteld in onze cijfers. Dat kinderen die op het einde van het jaar geboren worden, pak nou, eh, nu oktober, november, december, merkelijk meer te krijgen eh, voorgeschreven. Dat wil dus zeggen dat die nog in een jongere ontwikkeling zitten eh, van hun persoon, waardoor ze blijkbaar minder goed in het systeem van een klas eh, passen. Het is precies dat wij als samenleving kost wat kost ADHD onder controle willen krijgen. Dat wil zeggen het gedrag van mensen. Maar misschien moeten wij eens de vraag stellen: is eigenlijk het gedrag van mensen met ADHD eigenlijk een probleem? In de gevangenis van Oudenaarden zijn drie sipiers gewond geraakt nadat ze aangevallen werden door een gevangene. Een jongeman die in voorhechten is, zit in afwachting van zijn proces wou na de wandeling niet terug naar zijn cel. Er ontstond discussie en uiteindelijk ook een gevecht met een sipier. Twee sipiers die tussen beiden kwamen, kregen ook klappen. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is aangekomen in Israël. De voorbije dagen bezocht hij verschillende landen in de regio. En vandaag ontmoet Blinken de Israëlische regering, maar hij reist ook naar de westelijke jordaan om de Palestijnse leiders te ontmoeten. Hij probeert mee een oplossing te zoeken voor het conflict in de Gazastrook, zegt Rudy Franks in Israël. Dat is eigenlijk ook een signaal hoor, dat hij daarmee gaat praten. Want wat opvalt tot nu toe, er is in al de plannen die er circuleren over al de gesprekken die gevoerd worden, telkens één afwezig aan de Palestijnen wordt niet gevraagd wat zij willen terwijl als er in Gaza moet een rol gespeeld worden door een nieuwe autoriteit dan kijkt Amerika naar de Palestijnse autoriteit en vandaar dat hij naar Ramallah zal trekken om daar met hen te praten. Het is ook een signaal vooral naar die uiterst rechterzijde binnen de Israëlische regering van kijk je kan de Palestijnen niet negeren en niet helemaal opzij schuiven. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines heeft losse bouten gevonden in meerdere toestellen van het type 737 Max van Boeing. De extra inspecties kwamen er na een incident bij Alaska Airlines. In volle vlucht kwam een paneel uit de romp los en het vliegtuig maakte een noodlanding maar niemand raakte gewond. De toestellen die mogen voorlopig niet vliegen. En in de kwalificatierondes voor de Australian Open heeft Isaline Bonaventure zich geplaatst voor de tweede ronde. Ze versloeg de Spaanse Volsova in twee sets en ook David Goffin, Zizou Bergs en Joris Delore raakten in de tweede ronde. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Berchem hebben gisteravond een honderdtal mensen een waken gehouden op de Muidelaan voor de man die er zondagavond op straat werd doodgestoken. En voormalig Rode Duivel en vooral clubicoon van Escalierse, François Janssens, beter bekend als Swat Janssens, is overleden. Hij werd 78 jaar. Het weer, het wordt zonnig, maar koud. Maxima komen op veel plaatsen niet boven de nul en er waait een snijdende wind. Meer nieuws vind je in de app van VRT Nieuws. Koud, koud, koud, ook een beetje glad, dus let toch maar een beetje op Goedemorgen, Mona. Goedemorgen. De problemen. Op de E17 van Kortrijk naar Gent, inderdaad een probleem. Daar vertraag je 20 minuten tussen het parkeerterrein in Nazareth en Zwijnaarde. Want daar staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel, wat hinder door defecte voertuigen. Eentje in Aartselaar op de rechterrijstrook. Verderop nog een in Willebroek op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring naar Staanbroek is in de Beveretunnel de rechterrijstrook dicht. Daar is een ongeval gebeurd. En je verliest 10 minuten vanaf Waaslandhaven Zuid naar Gent vertraag je 5 minuten tussen Antwerpen Zuid en Antwerpen Centrum. Naar Brussel een acht minuten al tussen Tieltwingen en Aarschot. En op de binnenring rond Brussel verlies je 10 minuten tussen Stroombeek en Machelen. Mensen werden net al zot toen ze Reed Petit van Jackie Wilson hoorden. Je hebt vandaag ook Rick Astley nodig. Je weet het nog niet, maar zometeen ga je zeggen van ja, ik had hem nodig. Oh. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never. Daar is hij hoor. Goeiemorgen. Goeiemorgen, goeiemorgen Peter Beter en kin Radio we gonna give you up van Rick Astley 9 over 7. Goedemorgen, het is een dinsdag 9 januari. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Sommige mensen die voelen het als min 11 zelfs aan. Niet alleen gewoon min 5, maar min 11. Maar ik denk dat de gevoelstemperatuur op sommige plekken ook gewoon min 11 is. Maar hoe dat, dat dan juist allemaal zit, dat gaan we straks aan Jacot vragen, toch? Veel weer mensen, gelukkig wel. Ja, het is ook de dag dat je hoort op Radio 2 dat er intussen 20% meer ADHD-medicatie wordt voorgeschreven. Het is gestegen de laatste 10 jaar. Dus Rilatine bijvoorbeeld is zo'n ADHD-medicijn. Mm -hmm. En heel veel meisjes. Daarbij is de stijging het grootst nu. Ja, in de laatste 10 jaar. Ja, lekker koud. Veel zon. Ongeveer de koudste van de dag waarschijnlijk op dit moment, rond tien over zeven. En wel, we gaan het er straks nog over hebben, want stel je voor, niet alleen in Brussel zijn er mensen zonder dak, ook in West-Vlaanderen gebeterd. Wie had dat nu gedacht? Heb je al gestemd voor de Kastaars? Ik heb nog niet gestemd, sorry. Nee. Ik zeg het heel eerlijk. Moet je straks even doen. Uh, ik neem je straks even mee waarom je dat moet doen. Maar dat is eerst naar die kou. Hè. Niet alleen in de Brussel stations en naar rond zijn er mensen zonder een dak. Dat is ook in West-Vlaanderen. Het is koud. Hè. Vannacht wordt het min zes. Stel je voor dat je dan op straat moet slapen in onder andere Roeselaren. Daar gaan zelfs straathoekwerkers de straat op om te kijken wie er buiten slaapt. En om ze door te verwijzen naar de nachtopvang in Roesselaren. Goedemorgen, Thomas Goedals. Goedemorgen, Peter. Jij bent van de straathoekwerkers in Roeselare. Ja, Misschien een makkelijke vraag om te beginnen. Hoe gevaarlijk is het om op straat te slapen bij zo'n temperaturen? Ja, het is altijd gevaarlijk om op straat te slapen, denk ik. Maar uh, bij vliegtemperaturen is het risico op. Uh Onderkoeling natuurlijk groter dan uh, dat dat pakweg 20 graden is. Ja, maar... Uh, maar gelukkig hebben wij in Roesselaar nog niet meegemaakt dat er iemand gestorven is. Mm -hmm. uh, in de winter of tijdens de banonderkoeling. Maar bijvoorbeeld, een hand terug, een jonge gast die in die tent daar gestorven is. Juist. Uh, was van onderkoeling. He. Dus, uh, ja. het is natuurlijk een groot risico in, in, in de zomer. Maar het maffen is vooral in Roesselaar. Ik had er nooit bij stilgestaan. Dacht, dat, iets, dat is iets van de grootsteden. Ja, dat klopt. He. We kennen allemaal het beeld van Brussel-Zuid, waar er mensen letterlijk langs, naast elkaar langs, langs het station liggen te slapen. Mm -hmm. Dat is bij ons wel iets anders. He. Bij ons liggen ze iets, iets meer um, verborgen, alhoewel we wel merken dat de groep groter wordt. Um, dus Het valt ook in Roesklare op dat, dat mensen, bijvoorbeeld in een bibliotheek, in een station of op andere plaatsen, um, wat warm te zoeken om, om, om wat te schullen tegen, tegen de koude of tegen de regen of de wind. Dat klopt. Wie, wie zijn die mensen, Thomas? Wie dat die mensen zijn, dat is, dat is, dat is heel uiteenlopend, nee. uh, Dat zijn meestal maar mannen. Nee. Uh, mannen tussen 30 en 40 jaar, merken we. Dat zijn niet altijd allochtonen, want dat wordt al vaak zo gezegd. Dat zijn mm -hmm. zeer, zeer vaak ook um, Vlamingen of Dagen die, die, die door omstandigheden op straat terechtgekomen gekomen zijn. En die daar zeer moeilijk... Um, Um, uit te raken. Ja. Um, Men zegt soms dat, dat, dat, dat wij een aanzuigeffect hebben van de omliggende gemeente. Okay. Uh, maar ook dat klopt niet, want als ik hoor in Bruu, Oostende en in Kortrijk die ook een nachtofvang aanbieden, dat het ook daar um, iedere avond, of toch praktisch iedere avond, zoals bij ons, een nachtoffing zit. Dus um, ja. als wij daar s'avonds op pad gaan, is het, is het, ja, kunnen wij soms toeleiden, maar niet altijd. Ja. Meestal niet. Bij ons op Radio 2 nu Thomas Goedals van de Straathoekwekkers in Roesselaren. Ja, jullie verwijzen de mensen door naar die opvang. Gaan die daar zelf niet naartoe of weten ze dat niet, zijn, Thomas? Eén. Euh, zoals ik daarnet zei, het meestal heeft volgzaapt. Dus men kan inbalance morgens tussen 10 en 11 uur sluiten om een plaatsje te reserveren. Er zijn 17 plaatsen in Roesselaren. Eh, tot 2021 waren dat 10. Dus dat is een stijging van 7 personen. En bij vliegtemperaturen. Of bij code oranje, weer die code oranje voorspeld wordt, kan men uitbreiden naar 21 personen. Mm -hmm. Wat doen wij s'avonds? Als wij s'avonds op pad gaan, kunnen wij uh, mensen toeleiden die nog niet gekend zijn. Dus mensen die, die nieuw toegekomen zijn naar die de kans niet gehad hebben om in te bellen, kunnen wij nog um, toeleiden naar een achtervang. En als er nog plaatsen zijn in een achtervang, dan kunnen wij ook toeleiden. Maar er zijn maar mensen rest... die, die soms niet ja. willen gewoon... Er zijn mensen, gelukkig ook komen wij dat ook niet zo vaak tegen, hey, maar er zijn mensen die, die, er, die er bewust voor kiezen ja. om op straat te slapen. En dan moeten wij dat ook respecteren. Dat is een keuze van, een, van die persoon in kwestie. Mm -hmm. uh, dat kan zijn omdat hij het vertrouwen nog niet geeft in de mensen van een achterstand Of in ons. Maar dat kan ook zijn omdat hij omdat gewoon weg niet wil. Uh, en dan is dat gewoon, het uh, is dat soms een hard dobber om te, om, te, om, te, om te kraken, maar dat is gewoon ja, een, een, een keuze respecteren dat wij moeten doen. Uh, het is 2023 of 2024 intussen en er zijn nog mensen die op straat moeten slapen. Thomas Goetals van Straathoekwekkers in dank dankjewel voor de uitleg. Ja, graag gedaan. different that I was wrong, I said it all along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 When I'm back, my friends are long gone, they grow old And I leave all day Van Berrezee, heb je al gestemd voor de Kastaar, de Vlaamse Mediaprijzen? Er zijn zeer veel VRT-programma's genomineerd. En hoe schoon is dat? Onze Luc Appermond kan een prijs winnen met de zoete inval als beste radioprogramma. Dus je goede daad voor vandaag. Ga naar Kastaars.be. klik daardoor. Of ga gewoon even naar radio2.be, klik daardoor op de neus van de Kastaars. Luc zou jou persoonlijk een zoete knuffel komen geven. Oh, dat ja, is toch goals. Luc Appermond, die gun je dat toch? Dat is knuffelbeer. Ja, maar ja, het programma staat al, wat is 20, meer dan 20 jaar? Ja, hij verdient dat echt superhard. We gaan dit jaar de duizendste maken dus. Stem voor Luc Appermond en de zoete inval van Radio 2. Dank u wel, nu al. Sunweb heeft nu vroegboekvoordelen. Zo overnacht één kind helemaal gratis. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.be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 Punto punto punto punto. la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Goedemorgen, Frankie Palstermans uit Lebbeke. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Jij doet van het leukste, hè, man. Wat zit er in je vrachtwagenbak? ja, ja nu ben ik thuis Peter, maar voorlijk vervuilen voor voor vloeibare chocolade oh. van, van de firma Varicale, waar ik bij werk. Ga je daar soms eens aan likken? De... Nee, dat mag niet, want dat is allemaal verregelen en dan gaan we niet aankomen, dus uh, oh, dat gaan doen we niet. Dat is dus een droom van mij om in witte chocolade, in een bad met witte chocolade te zitten en dan gewoon zo te happen. Ik denk dat dat wel is. Stinkt. Ik koop die chocolade? Die chocolade, witte chocolade. Bij een soort chocoladefeest, heel bijzonder. Frankie, we gaan kijken hoe sterk je hierbij bent. je speelt Punto Punto, de klokstart. Je krijgt vragen. Eén letter van het antwoord, vul aan. En bij drie juiste antwoorden ben je een exclusieve mok. Speel snel. En pas als je het antwoord niet weet. We beginnen vanmorgen met de D van Dirk. Welke D is een brandstof die zorgt voor een groot probleem als je die verwaard met benzine hebt? Diesel. Welke E is de voornaam van de zus van Kim Kleisters? Os. Welke F gebruiken studenten om belangrijke dingen aan te duiden in hun cursus? Hartelijk. Welke G ja, is nee. een stad in Oost-Vlaanderen met een uitdagende muur voor wielertoeristen? De muur. Even overlopen. De, de, het was de G. We zochten de G. Welke ah, stad? Ah, de G. Ah, G, G Rootsbergen. Even overlopen. De D in de brandstof was natuurlijk wel de diesel... E, elke kleister zochten we. Ja, dat is een zus van Kim. Ja. En dan de F, gebruiken studenten om belangrijke dingen aan te duiden in hun cursus, was een fluo-stift. Ja. ja. de G-stad in Oost-Vlaanderen is natuurlijk Geraardsbergen met de muur, maar. Punto, punto. Oh, het, is, het begint niet goed dit jaar hoor. Gisteren al niet, vandaag ook geen goeiemorgenmorgenmok. Dit kan beter. Ja, Schrijf je in, punto, punto, in de app van Radio 2 en zeg Frankie, Frankie. Ja. Af en toe een keer likken, hè, man. <middels> Speel morgen zelf mee en win jouw ook. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Weinig. time that we turned out the lights. Van 5. Goedemorgen. Het is vier oor half zeven, We weten dat het koud is. We weten nog niet hoe dat zit met die gevoelstemperatuur. Maar we beginnen bij het begin. Je hoort en ziet daar nu Jacot, Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen ja. allemaal. Hoe koud is het precies? Uh, wel, het wordt vandaag opnieuw een ijsdag met temperaturen die dus onder het vriespunt blijven. Min 1 verwachten we vandaag in het binnenland. Uh, 0 graden misschien aan de kust wel en op de Hoge Venen, ja nog een beetje frisser dan dat waarschijnlijk. Uh, maar er staat opnieuw een matige noord-noordoostenwind en daar is het hier inderdaad al over gegaan. Hmm. Het is die wind die het allemaal nog eens kouder doet aanvoelen. Uh, ik ben daarnet ook eventjes in mijn app gaan kijken, mijn, mijn app die er standaard op staat op de iPhone, want daar staat het heel mooi bij. Gevoelstemperatuur op dit moment is min dertien Min 10. Min 10. Dus zeer koud. En dat komt dus vooral door die wind. Ja, ja. Daar zijn formules voor om dat helemaal te gaan uitrekenen. Dat zit daar waarschijnlijk achter. Achter die apps die dan tonen. Ja, het is geen min 3 op dit moment, maar min 13. Uh -huh. um, maar dat, dat heeft eigenlijk te maken met de wind. Hoe hard die waait. Uit welke richting die komt en zo. Uh, en daardoor, ja, als er een, een matige wind staat, zoals nu: 3 tot 4 beaufort. dan uh, betekent dat dat het nog kouder aanvoelt dan het eigenlijk op een thermometer zomaar is. Maar je kan het niet zomaar zelf berekenen? Nee, het is een redelijk ingewikkelde formule. Uh, dat, daar hebben we gelukkig nu apps voor en technologie die het allemaal voor ons doen. Min 13. En de volgende dagen dan? Ja, vanavond en vannacht gaat het nog wat uh, kouder worden. Uiteraard halen we temperaturen rond de min 6 graden in het binnenland en min 9 in de hoge venen. Uh, nog altijd ook bij die matige noord-noordoostenwind. Uh, en dan morgen zou het uh, eerder 0 graden zijn, dus waarschijnlijk morgen geen. Geen ijsdag, um, maar wel nog altijd zonnig, dat wel. We hebben eigenlijk twee zonnige dagen die er nu op de planning staan. Vanaf donderdag uh, gaat er vanaf de namiddag dan wel wat meer bewolking bijkomen. Daardoor gaan de temperaturen ook al ietsje gaan stijgen naar een 1 graad in het binnenland, een 6 graden aan de kust. Blijft wel nog altijd droog, hoewel op vrijdag is dan een grijze dag met eventueel wat motregen daar dan bij. En temperaturen die wel overal boven het uh, vriespunt hangen, een, een 3 graden in het binnenland, 5 graden ja. aan de kust. Dus het, het echte vrieskoude weer, dat zal vooral voor vandaag en misschien nog een beetje voor morgen zijn. Maar daarna wordt het opnieuw ietsje zachter. Hoewel ja, de rest van de week komen we ook niet echt boven die 4, 5 graden uit. Dus we zijn wel vertrokken voor een frisse periode, ja. voor de komende ja, 14 dagen. Maar de zon, de zon, de zon, die hadden we oh, nodig. Ja. Ik denk de hele dag aan Louise.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 denk de hele dag aan Louise, niemand is zo verliefd als ik, duizend mannen kan ze kiezen, maar niemand is zo geschikt als ik, maar zij ziet mij niet staan.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 the exact the low the i win Kersy, het is 1 over half acht. Ik heb straks nog een belangrijke mededeling en het nieuws uit je buurt. Charlotte. Goedemorgen. Het nieuwe vervoersplan van de lijn zal voor de Vlaamse regering een evaluatie krijgen en bijgestuurd worden. Dat beloven de ministers Rutte en Diependalen nadat er heel wat problemen opgedoken zijn bij afgeschafte haltes bijvoorbeeld. En het Christelijk Ziekenfonds vindt dat dokters te snel ADHD-medicatie zoals relatine voorschrijven. In de laatste tien jaar is het aantal kinderen dat die medicijnen neemt met 20% gestegen. Het zijn vooral jongens, maar de stijging is het grootst bij meisjes. En dit is het nieuws uit jouw buurt.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 30-jarige man in Borgerhout opgepakt die is ondertussen aangehouden op verdenking van moord. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer.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 op een aangenaam manier op en afstappen. Vanaf eind maart moet het ponton er terug liggen op de vertrouwde plek aan het Steenplein. Het Noetengebouw in de schaduw van de Sint-Rombouts in Mechelen gaat tegen de vlakte. Het gaat om een bekend gebouw in de historische binnenstad en daarom is er voor het nieuwbouwproject met appartementen en horeca advies ingewonnen dat zowel bij erfgoeddiensten en UNESCO schepen van stadsontwikkeling gereed grijpen. Als er gebouwen afgebroken worden dan moet de, de nieuwbouw echt kwalitatief architect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 geel-zwart, speelde meer dan 500 wedstrijden en dat is een record voor de club. Daarvoor speelde hij bij turnout. Jansens is 78 geworden. Koud, koud, koud, maar zonnig. Je hoorde het al van Jacot. Maxima op veel plaatsen komen niet boven de nul en een snijdende wind. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws. Het is vijf over half acht. Goedemorgen Mona. Goedemorgen. Ja. Vertel eens. Op de E17 van Kortrijk naar Gent vertraag je nu 20 minuten tussen Deinze en Zwijnaarden. De weg is er wel weer open. Op de Antwerpse ring naar Staanbroek is in de Bever tunnel de rechterrijstrook nog altijd dicht door een ongeval. Daar verlies je een kwartier vanaf Beveren. Vergeet geen reddingstrook te maken, dat is heel belangrijk. Naar Gent vertraag je 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en Linkroever. Naar Brussel op de A12 in Aartselaar. goed uitkijken voor een defect voertuig op de rechterrijstrook. Verder op een half uur bij tussen Strombeek en de Van Praatbrug. Op de E19 vanaf Sems 20 minuten bij en dan verder 10 minuten naar Brussel tussen Aarschot en Holsbeek vanaf Everberg vanaf Jezus Eijk en ook op de E429 vanaf Halle op de binnenring rond Brussel verlies je dan 10 minuten bij Halle en 20 minuten tussen Strombeek en Zaventem door een defecte vrachtwagen die staat op de rechterrijstrook en dan op de buitenring een kwartier bij tussen Waterloo en Leonaard verderop nog een kwartier van Groot Bijgaarde tot Anderlecht en dat komt door een ongeval. Chris van Kouwenbergen die liet nog weten jammer genoeg was er weer geen reddingstrook op de E17 richting Gent? Ja, het is toch een ding, die reddingstrook hoort je net ook zeggen, Mona? Ja, ja, inderdaad. Vandaag start ook een nieuwe campagne hè, met de titel Het redt levens, misschien op een dag ook het jouwen. Hopla. Ja. ja. Straks om vier uur op Radio 2 is er spits. Dan hoor je een zeer goede reden om altijd een reddingstrook te maken. Ja, het is simpel. O, leg het nog eens uit, Mona, voor de mensen die het niet kennen. Dus als je op de linkerrijstrook staat, dan moet je zoveel mogelijk naar links. En als mm -hmm. je op de middenrijstrook of de rechterrijstrook staat, dan moet je zoveel mogelijk naar rechts. Waardoor het er eigenlijk. ...of bijna een extra rijstrook vrijkomt voor de hulpdiensten. Straks om vier uur veel meer bij Spits, bij David van Oetinchem. Zelf een soort vleesgeworden reddingstrook. Dank je wel. Zeg je nog voor acht uur een onwaarschijnlijke song live op Radio 2? Nu ik je niet kan aanraken, jij over mij moet waken. Ik was jouw een vage herinnering. Ja, je hebt het ik nodig vandaag hoor. Het gebeurt <lacht> straks omdat verjaardagscadeaus toch altijd dat tikkeltje meer mogen zijn. Voor ieder hip-hip-hoera-moment. Het leukste foto-idee bij Smartphoto.b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 Smartfoto stelt voor het voor altijd in mijn hart fotoboek. Oh wauw, wat een cadeau. Al die jaren van ons vriendschap in één fotoboek. Ja, dan vergeet ons niet hè. Jinder in Australië. Maar oh, kom hier, jullie zitten toch voor altijd in mijn hart. <lacht> voor ieder voor altijd in mijn hart moment. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be Zeg, Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi, 200 gram verse Noorse zalmfilet voor de knaldiprijs van maar 4,50 euro. Aldi, altijd slim. Radio 2, je goeiemorgen morgen. Jouw goeiemorgen telt voor twee. 2. Sur mon lit a bouffé salande en buvant dans mon whisky quant à moi Peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la boutchère où j'ai eu un flash Wuh mm -hmm. en quatre couleurs Allez hop un matin une louloudaine nu chez moi poupée de cellophins de cheveux chinois Asparra un une gueule boire bois Appue ma bière dans un grand verre. Vibration de s'envoyer du paille à son lit Mais... dans le plan en I am the king of the divan. Het werd niet beter, hoor, toen. Plastic Bertrand, sa plane pour moi. Goedemorgen. 19 die vracht? Ja, dankjewel. Trouwens ook Raf uit Zwijnaarden. Blijft een goed idee. Het is heel dag blijven zinderen. Luisteraars werden gek. We moeten een nationale Goedemorgendag organiseren, omdat we het veel te weinig zeggen tegen elkaar. Raf vertelde het gisteren tegen onze Margot van de regio. Misschien, misschien... Moeten we een keer eh, allemaal samen iets organiseren? Een goeiemorgen morgen of een goede morgendag. En hey, we willen beginnen te zingen. Dat is ja. mooi. Ja, ik vind wel, ik ben getriggerd. Hè. Aan ons moet je soms maar een half woord geven en dan denk je, ah, wat kunnen we daarmee? Maar welke dag? We hebben nog geen datum, dus uh, moeten we nog even naar zoeken. Maar we brengen het in orde sowieso. Bent dus net niet aan de, ja, de stenen van Kortrijk? Het is nog even aan haar handen aan het wrijven. Oh, maar hoe gaat het? Ja, hoor, het gaat heel goed. Ik hoor en zie je met een roze muts in Kortrijk. Want dat heeft te maken met die nationale Goedemorgendag. Je staat bij Sophie. Wat is Sophie van plan in Kortrijk? Ah, wel, we gaan op een heel originele manier heel de week lang in Vlaanderen Goedemorgen zeggen. En Sophie Bittebier, dat is een tekenares. Fantastisch goede tekenares. Hier uit Kortrijk. Die is op dit moment verschillende ruiten, etalages van winkels aan het voltekenen. Sophie, wat staat er allemaal op jouw zelfgemaakte tekening? Goedemorgen, Margot. Uh, op mijn tekening staat er een uh, grote koffietas, want het is natuurlijk morgen. En uh, daarop staat in het groot, uh, goeiemorgen morgen. Want het is heel belangrijk dat we leren 'goedemorgen' zeggen aan elkaar. Er staan natuurlijk ook een, verschillende uh, items op voor het ontbijt. Maar ook de radio, want we, we luisteren graag naar de radio. En uh, bepaalde spreekballonnetjes waarop dat er staat, hallo alles goed of 'goedemorgen'. Ja, wel, want dat gaan we dus doen. Daarom dat we dit in het straatbeeld willen zetten. Vaker 'goedemorgen' zeggen tegen elkaar. Je hebt hier zelf ook een zaak uh, in Kortrijk dat zowel een lunchbar als een conceptstore als een, uh, een koffiebar is. Hoe belangrijk is dat? Of merk je dat vaak dat mensen goeiemorgen zeggen? Of valt dat toch een beetje tegen? Ja, soms valt het wel een beetje tegen. Ja, we zijn soms de eerste die goeiemorgen moeten zeggen en de mensen zeggen het dan wel terug. Sommige mensen verschieten zelfs als ze goeiemorgen zeggen. Uh, ik weet het niet. Ja, we moeten dat misschien stimuleren dat de mensen meer goeiemorgen zeggen uit zichzelf. Ja. Um, gisteren kwam er een reactie binnen in onze app. Ik bedoel het niet persoonlijk, Sofie, maar er werd iets gezegd over West-Vlamingen. Dat die minder snel uh, goeiedag zeggen dan bijvoorbeeld Limburgers. Hoe sta jij daar tegenover als uh, kortere examen? Um, misschien is dat Persoonlijk, Maar West-Vlamingen zijn een klein beetje meer op zichzelf. Maar één keer dat je in hun hart zit, dan gaan ze wel de wereld doen voor jou. Ja, ja. Oké, okay, okay, dat is een mooie boodschap. We hebben weer eens bijgeleerd over de West-Vlamingen. Um, hoeveel etalages gaan we vandaag zo beschilderen? Uh, we hebben er vijf in dezelfde straat die we gaan beschilderen. En waar kunnen de mensen die komen zien? Uh, er is er eentje in de Raleigh Schoenenwinkel. Dat is in het begin van de Lange Steenstraat. En als je dan verder afloopt, kom je hier bij About Stories. Of Stories About, pardon. En dan een beetje verder... In Bra de Lingeriewinkel. Dan hebben we nog eentje verder bij Miamor. Een hele toffe conceptstore voor kleren. En dan nog een beetje verder bij Parazar en Kiki. Een leuke koffiebar. Voilà. Dus als je die raamtekening ziet, trek een leuke foto. Tag ons met Goeiemorgenmorgen op Instagram. En vooral als je het ziet. Denk dan eens na om goedemorgen te zeggen tegen de mensen. Want dat is echt wel de bedoeling van die nationale goedemorgendag. En ook stuur een datum in als je weet wanneer die dag zou kunnen plaatsvinden. Blijf ze vooral delen. Heb je zelfs zin om goedemorgen te zeggen of te laten horen of te laten zien? Deel het in onze app. En die datum. Ja, we zijn er nog niet helemaal uit. We hadden een paar data binnengekregen. 29 februari. Goed plan. Maar we zitten al met iets met dat, wat? Ja, dat is die schrikkeldag. Ach, ja, maar... Well, ja, maar ja, dan kan je het maar om de vier jaar doen. Dat is toch jammer. Ja, maar we zitten al met iets. Okay. Maar dat is voor 29 februari. Dus ja. blijf gerust een datum delen in onze app van Radio 2. Boom! Zometeen, allemaal echt zo'n goed moment. Live muziek van twee mensen die je dringend moet leren kennen. Straks. Sofia, het is elf voor acht. Ja, we zitten alweer met een klacht. Ja, komt regelmatig binnen. Sorry, Christa. Vandaag is het van Christa van, de van Steenkisten uit uh, Rooselare Die zegt... Allee, ik tune net in. En wat is dat daar allemaal over West-Vlamingen? Zouden wij niet vriendelijk zijn? Hopla, daar gaan we weer. Kom nee. dan eens een keer zelf zien. Christa, nee, dat is niet wat we gezegd hebben. Nee. Het was een mevrouw uit Kortrijk die zei... van: Ja, we zijn een beetje in onszelf. We zeggen niet zo makkelijk goeiedag en goedemorgen. En wel, we gaan daar iets aan doen. Christa, bewijs ons binnenkort dat je een zeer vriendelijke vrouw bent. Je kan je Goeiemorgen laten zien en horen. Hebben we hebben alleen nog een datum nodig voor de nationale Goeiemorgendag. Klein detail, klein detail. Maar Christa, terwijl je aan het luisteren bent en de rest, we gaan jou iets laten horen wat je nog niet kende. Nu ik je niet kan aanraken, jij over mij moet waken. Ik was jouw liefde alleen een vage Wat is dat? En wel, lieve luisteraar, merci om bijna al een jaar mee te leven, dingen te delen, te reageren, te spreken met ons. En soms zeggen ze van, ja, jullie doen daar niks mee. En wel, jawel, we doen daar veel mee. Um, want bijvoorbeeld een paar weken geleden kreeg ik een bericht van twee vrouwen. Dat klinkt als het begin van een gevaarlijk verhaal. Wel, nee, Lies en Saar waren het. Die schreven hoi. Peter, We hebben een liedje. Mogen we dat bij jou komen spelen? Ik heb dat liedje gehoord en ik was, ik was onder de indruk. Dus sorry, Suzanne en Freek. Kom maar een beetje dichter bij de radio, want hier zijn Lies en Saar. Lies, goeiemorgen. Nou, goedemorgen. En Saar, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, leg eens uit, Lies, wie zijn jullie? Nou, wie zijn wij? Um, wij zijn een Nederlandstalig popduo. Klopt, Lies en Saar. Mm -hmm. Wij kennen elkaar van de middelbare school. Ja, dat klopt ook. <laughs> ja, Jullie hebben elkaar leren kennen door een dikke buis op school. Leg eens uit. Ja. Ja. Nou, Lies? Uh, ja, wij zijn gezakt voor ons eindexamen. Ja. Maar op het allerlaatste moment toch nog eventjes uh, blijven zitten. <laughs> en uh, allebei dus ook. Dus we waren behoorlijk op elkaar aangewezen. Want dan ga je vrienden natuurlijk allemaal door en studeren. Dus dan ben je behoorlijk op elkaar aangewezen. En het klikte ook. Dus dat is leuk. Ja, dat is ja. leuk. En op die manier zijn jullie muziek beginnen maken. Ja. ja, precies. Ik vroeg me af waarom Lies en Sarah niet uh, Sarah en Lies? Ja, dat Yo, heb ik mij ja. ook vaak afgevraagd. <laughs> <laughs> maar... Het, het bekt wel lekker, zeg je dan. Ja, het, ja, het bekt lekker. Lies en Saar. Saar. Nee, li Lies en Saar. Ja. ja, we laten het zo. Geen probleem. Ja. Ik kan ze nu horen en zien de app van Radio 2 of live op VRT1. Jullie hebben een song die jullie zo meteen live gaan brengen voor een miljoenen publiek. Iedereen zit klaar. Het liedje heet Lieveling. Wat moeten we erover weten, Saar? Nou, het is een liedje en dat is eigenlijk geschreven voor uh, ja, iedereen die iemand mist... Ja. En um, ja, het is eigenlijk ontstaan uh, toen Lisa haar oma was overleden. Ja, ja. klopt. En uh, ja, daar had ze een hele goede band mee en ik kende haar ook heel goed. Ik kwam ook heel vaak bij uh, Lies over de vloer en ja. haar oma woonde tegenover haar. Ja. Dus ja, het gaat over het universele gevoel van missen... maar ook een beetje over die gebeurtenis. Ja, voor mij gaat het inderdaad heel erg over mijn oma. Maar ik vind het ook mooi, want wij hebben dat zo kunnen delen met elkaar. Dus eigenlijk gaat het liedje ook heel erg over de vriendschap die wij hebben... en dat we het zo goed met elkaar konden delen... En... Thoughts, dus. Toch een liedje van hoop, ik heb dat graag hè. Liedjes ja. van hoop, zeker met kou en de zon In deze januari tijden Boom. universeel sowieso Lies, jullie mogen naar ons Radio 2 podium gaan In onze loft, ga jullie klaarmaken ja. yes. Lieve luisteraar Luister of kijk uh, als je kan In de app van Radio 2 Of live of VRT1 En deel jouw gevoel absoluut bij de song van Lies en Saar Het heet Lieveling En je hoort het nu voor de eerste keer Op Radio 2 Intussen staan ze ongeveer klaar. Lies en Saar, die zijn jullie. Ik denk veel aan de tijd waarin we altijd samen kwamen. Dingen ondernamen, maakt niet uit, we waren samen. Bij alles hebben beseft, het is straks alleen verleden. Tijd met jou besteden, voelt zo lang geleden.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 Voor ik had verloren, zo'n pijn erbij zou horen Nu ik je niet kan aanraken, jij over mij moet waken Ik was jouw lieveling, alleen, vage herinnering Ik je niet kan aanraken, jij over mij moet waken Ik was jouw lieveling, alleen, vage herinnering En hoe we de tijd vergaten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 ...waarin we altijd samen kwamen, dingen onder Maakt niet uit, we waren samen. Chai, ik, ik ben helemaal van mijn melk. Die twee stemmigheid is zo prachtig. Ja, het is, het is echt zeer, zeer indrukwekkend Wat je net gehoord hebt waren Lies en Saar, ze komen helemaal uit het verre Nederland, uh, naar hier gewandeld. Was dat jouw poging om een <lacht> Nederlands accent na te doen? Uit de jaren vijftig, het. Dat Nederlands. varen Uitstekend zeven. Dat minstens een negen, zeg Ja, goedemorgen Lies en Saar opnieuw. Uh, ja, die kwam wel even binnen, Lies. Ja. Ja, ik vond het Absoluut. Lief. Heel mooi. Oh. Ja, ik herinner mij ooit Maaike Auwboter. Ken je die nog? Ja, ja, ja. Ja, die heeft ooit zo'n zo liedje gemaakt en die zat toen ook ergens in een radiostudio te zingen en ik kreeg tranen in mijn ogen. Zo mooi. Dit gevoel had ik opnieuw. Ja, absoluut. Zo mooi. Oh, echt heel lief, Dank je. Heel mooi. Heel mooie reacties die binnenkomen ook bij ons. Absoluut. Jenny Jensen zegt wauw, met die eerste woorden kreeg ik al tranen in mijn ogen. Eddie Lecoq uit Landen zegt, ja, mooi. Het lijkt wel alsof engelen zingen en wat een boodschap mm. Stefan Annie van den Kerkhoven uit Mol, die vat het eigenlijk goed samen. Waar hebben die al die tijd gezet, zeg? <lacht> maar zo mooi, kippenvel, echt goed gedaan. Meiden. Nou, uh, meiden, ja. Dat, zeg, dat, ja, dat is, dan dan, is dan om even een beetje af te passen, ja, ja, iemand, Jasper, ook, die zegt een heel hoog mogen mogenhalte, maar dat is een compliment. Ja, zeker, mooi, ja. Zeg, kunnen we dit binnenkort even ook uh, ergens officieel beluisteren dan? Ja, dat kan al. Dat dit kan nu al. Dit liedje staat al op Spotify. Ja. En uh, binnenkort komt er meer. Uh, binnenkort komt onze tweede single uit en die heet Gister mm -hmm. en um, daarna komt onze EP uit met vijf liedjes eind ja. maart Ja, breng deze single ook gewoon officieel uit het is zo fantastisch het is echt ja, de dus ja. moeite ik denk spelen? dat veel mensen zich erin kunnen herkennen en effectief echt ja, aan iemand kunnen denken. Het was iemand het die zei, Robert die, of Robert, mooi liedje, werd direct gecatapulteerd naar een paar jaar geleden. Hebben in die tijd veel mensen moeten afgeven. Ja, Ja, dat. perfecte song op dat vlak. Zeg dames, jullie zijn er nu nog, uh, toch? En we hebben jullie ook gevraagd om nog een liedje te doen. Gebeurt Dat ja. gebeurt ongeveer over een half uurtje. Wat gaan jullie spelen voor ons? Nu wij niet meer praten. Van Pommelien en Jaap Reesema. Ja. ja. Ook niet slecht bezig, die twee trouwens. Dus uh, hey. helemaal goed. Komt goed. Straks dus nog live muziek van Lies en Saar. Wel, ik ben blij dat jullie tot helemaal in België geraakt zijn. Wij ook. Ja, ik denk het wel.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 Bij Eliza Westheer selecteren we enkel plekjes waarvan ons hart sneller klopt. Ontdek nu jouw handpicked vakantieverblijf op elizawestheer.be een jaar verheffend Vlaams Entertainment vol kastaars is weer voorbij. Oh man, toch! Met adembenemende tv-momenten, wow. hartverwarmende radio, <tie> meeslepende podcasts en online video's. Een kastaar van een mediajaar. Oh. De Kastaars. De Vlaamse mediaprijzen voor televisie, radio en digitaal. Wie krijgt uw stem dit jaar? Het is gebeurd, ja. Stem voor jouw kastaars via kastaars.be. De genomineerde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 9 euro? Waar? Wow, 9 euro? 9 euro per dag? Ik kan niet. Ja, ja, 9 euro per dag. 9 euro? Rij al met je Seat Ibiza vanaf 9 euro per dag in Private Lease. Nu aan uitzonderlijke voorwaarden bij je Seat verkooppunt. Vanaf 269 euro per maand, gelijk aan 9 euro per dag met een voorafbetaling van 4500 euro. Voorwaarden op Seat.be. Dit is geen bommeken in het zwembad. Nee, nee, dat is het geluid van vakantie. Geniet nu van de slimste vakantiedeals Neckerman. vakantie deals bij Nekkerman. Ga naar Nekkerman. Ja, Lilies en Sarah hebben een indruk gemaakt. En wel zo net voor half negen. Dan gaan ze je nog eens warm maken. Maar goed, op deze koude dag. Goedemorgen. Elke dag, wel voor twee. VRT Radio 2. Het is 8 uur. VRT nieuws krijg je vanmorgen van Charlotte Krul. Goedemorgen. Dokters schrijven te gemakkelijk Rilatine voor, zegt dit Christelijk Ziekenfonds. En het nieuwe vervoersplan van de lijn zal door de Vlaamse regering geëvalueerd worden. <tie> Het aantal kinderen dat ADHD-medicatie neemt, zoals Rilatine, is de laatste tien jaar met 20% gestegen. Dat blijkt uit een studie van de Christelijke Mutualiteit dat ook vindt dat dokters de medicijnen te snel voorschrijven. Het zijn vooral jongens, maar de stijging is het grootst bij meisjes. Kinderen nemen die medicatie vaak te lang en worden ook niet goed begeleid, zegt Luc van Gorp van CM. Als je ziet dat een kind van 6 jaar, als hij begint met Rilatine gebruik en dat dan te makkelijk 7, 8, 9 jaar, gebruikt in de rest van zijn schoolloopbaan dan moeten we daar toch als samenleving serieus vragen over stellen we moeten absoluut kinderen in de juiste begeleiding plaatsen al of niet bij een psycholoog of een psychiater al of niet ondersteund door een huisarts en dat die voorschrijfgedrag dat dat op regelmatige tijdstippen echt herzien wordt besproken wordt en begeleid wordt en dat die als zich gebruiken als medicatie is eigenlijk knoppen in de gevangenis van Oudenaarde zijn drie cipiers gewond geraakt nadat ze aangevallen werden door een gevangene. Een jonge man die in voorhechtenis zit in afwachting van zijn proces, wou na de wandeling niet terug naar zijn cel. Er ontstond een discussie en uiteindelijk ook een gevecht met een cipier. Twee cipiers die tussen beiden kwamen kregen ook klappen. Het nieuwe vervoersplan van de lijn zal door de Vlaamse regering geëvalueerd en bijgestuurd worden bij problemen. Dat beloven ministers Rutte en Diepen. Het nieuwe plan van de lijn is er sinds zaterdag en door geschrapte haltes en ook aangepaste buslijnen kunnen in sommige gemeenten kinderen moeilijker op school raken. Of het is niet evident om naar een ziekenhuis te gaan, bijvoorbeeld. Volgens minister van Financiën Diependalen kan er geen extra geld naar de lijn, maar moet de regering er ook op toezien dat de vervoersmaatschappij beter aangestuurd wordt? Er is in 2020 een studie geweest en het algemeen oordeel was eerder negatief, waaronder onder andere de kostenefficiëntie bij de lijn niet goed. Dus ik denk inderdaad dat we de verantwoordelijkheid moeten opnemen om een keer goed te gaan kijken of we daar niet moeten bijsturen. Want dat betekent dat je met dezelfde centen eigenlijk meer resultaat kan boeken. Ja. Dat je met dezelfde centen een beter openbaar vervoer kan uitbouwen. Het is een koude nacht geweest en voor dak- en thuislozen is dat extra moeilijk. In de nachtopvang in Gent was het dan ook drukker dan gewoonlijk. Schepen van sociaal beleid en armoedebestrijding Rudy Coddens zegt dat de situatie in Gent wel onder controle is. Heel de winterperiode hebben wij een bezetting gehad van 55 à 60 plaatsen. Maar nu met de vrieskou zien we wel een lichte stijging van het aantal mensen die gebruik willen maken van de nachtopvang. Maar we kunnen iedereen een plek geven op dit moment. We moeten niemand weigeren op dit moment. En we kunnen nog opschalen indien dat noodzakelijk zou zijn. In Antwerpen en vooral in Brussel hebben deze winter opnieuw honderden daklozen geen opvang. Dat zegt hulporganisatie Dokters van de Wereld. De daklozen slapen vooral in treinen en metrostations en daardoor hebben ze heel wat gezondheidsproblemen. Dat zijn mensen die wij dagelijks in onze consultaties tegenkomen aan het Zuidstation, aan het Centraalstation. Die mensen slapen buiten aan de humanitaire hub waar wij werken. En de problemen die wij zien, ja, nu vandaag, die zijn, die zijn natuurlijk gelinkt aan de kou. Dat zijn, dat zijn infecties van de luchtwegen, dat zijn mensen in hypothermie, dat zijn wonden die gelinkt zijn aan de kou.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 Geplaatst voor de tweede ronde. Ze versloeg de Spaanse Bolsova in twee sets. Ook David Goffin, Kimmer Koppians, Zizou Bergs en Joris de Loren raakten in de tweede ronde. Spelers moeten drie kwalificatiewedstrijden winnen om deel te mogen nemen aan het eindtoernooi van de Australian Open. En dit is het nieuws uit jouw buurt: Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen heeft vorig jaar 534.000 bezoekers over de vloer gehad. En er kon al twee keer niet gespeeld worden. Op ...op het nieuwe voetbalterrein van Lille United... ...omdat het water daar niet wegtrekt, schrijft RTV. Het weer wordt zonnig, maar koud. De maxima komen op veel plaatsen niet boven de nul... ...en er waait ook een snijdende wind. Morgen ongeveer hetzelfde. En meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app Van 4 Nieuws. Moana, goedemorgen. Gevoelstemperatuur min 13, zeiden ze hier. Ik zag hier ook. Die, ja, maar jongens, die, die, uh, die Weerman van de VTM die zegt dat het min 25 is. Je kunt overdrijven ook, hè? Ja, maar ja, dit, dat is misschien zijn gevoel dan, hè? Goed, er zijn mensen met poepverwarming in de file. Vertel eens maar. Oh, ja. Ja, die vind je op de e 17 Van Antwerpen naar Gent, want daar sta je drie kwartieren in de file tussen Lokeren en Beerenvelden. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Heel belangrijk, vergeet geen reddingstrook te maken. Naar Antwerpen schuif je dan een kwartier aan vanaf het parkeerterrein in Kruibeken, ook tussen Eeklo en Kaprijken, vanaf Massenhoven en tussen Boom en Wilrijk. Op het knooppunt Beveren, voor wie van de R2 uit Antwerpen haven komt en de E34 naar Knokke op Wil, daar is de weg gedeeltelijk versperd door een defecte vrachtwagen. Richting Brussel een opvallende file op de A12, daar verlies je een half uur tussen Stroombeek en de Van Praatbrug. Op de e 1.19, 20 minuten bij vanaf Semst, verder een kwartier vanuit alle andere richtingen. Op de binnenring rond Brussel verlies je nu 10 minuten bij Halle, verder op een half uur tussen Groot Bijgaarden en Vilvoorde. In Zelk is de linkerij dicht door een ongeval. Op de buitenring 20 minuten bij tussen Waterloo en Leonard. verder op 10 minuten van Groot Bijgaarden tot Anderlecht door nog een ongeval. En dan hebben we een laatste ongeval op de E403 van Brugge naar Kortrijk in Roeselaren, daar verlies je een kwartier vanaf Lichtervelde. Bon, Goedemorgen, zes over 8. En Coldplay. -T -T, Radio 2. Ja, ja, er is over nagedacht hoor. Coldplay. <laughs> Heb je, jij dat gehoord? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Oh. De baas van de bezicht dacht van een klein daarbij. Tuurlijk wel. De zon, de zon die komt ook vandaag. Goedemorgen. Coldplay. Wat een song. Was je even vergeten, hè? Tien over acht. goedemorgen. Het is vandaag dinsdag 9 januari. De dag dat je hoort op Radio 2 dat het min zes kan worden. Dat het ook wel voelt als min dertien. Hey, hey, hey. Goeiemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Met de zon die is al aan het schijnen. Hè. Dat is wel een goede zaak. En hebben we nu al een dag voor die nationale Goeiemorgendag. Een idee van luisteraar Rafa uit Zwijnaarde, omdat we veel te weinig Goeiemorgen zeggen tegen elkaar. Dus zoeken we een dag waar we het echt extreem gaan doen, om het eens goed in detailage de te zetten. Er waren voorstellen binnengekomen. Nu maandag ja. al, 15 januari, Blue Monday. Ja, dat is wat zijftig ook. Zo'n depressieve dag gaan we niet doen ook. Ik heb, ik heb hier wel een voorstel, maar je moet er een beetje over nadenken. Christophe Buik zegt, als je aan de letters van Goedemorgenmorgen een cijfer geeft volgens het alfabet, dus bijvoorbeeld de G is, is de 7 enzovoort, dan kom je aan het getal 181. En de 101ste dag, dag van het jaar is vrijdag 28 juni. Oh. Ja, maar ja, denk daar maar eens over na. We nemen die mee, maar dat is nog lang. Misschien moet ja, dat, het wel ergens ja. begin van het jaar gebeuren. Ja, een beetje, een beetje te, ver, te ver, ver weg. Amai. Uh. <laughs> Hallo, goedemorgen. Mijn tong is bevrozen. <laughs> en daar was Leen Soeteman uit Hem. Goedemorgen Leen. Goedemorgen iedereen. Leen, jij stuurde via onze Instagram-pagina van Het morgen een duidelijke dag in. Dus, laat maar even horen zo meteen. Mijn gedacht, mijn gedacht. Jongens, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar ja, maar zeg, is echt wel Zeer benieuwd, wat is jouw gedacht vanmorgen, Leen? Mijn gedachte is, voer geen telefoongesprek met de speaker op in het openbaar vervoer. <lacht> ja. Leen, vertel, wat heb je meegemaakt? Ja, ik neem heel veel het openbaar vervoer. En soms zijn er mensen die daar gesprekken voeren met de speaker op... ...en die dan heel luidruchtig langs beide kanten, zowel de speaker als zijzelf... ...dus het gesprek voeren en dat is heel storend als je daar in die bus of op die trein zit. En, en wat hoor je dan zo allemaal? Wat heb je al kunnen volgen bij mensen? <lacht> ja, ik versta het ook niet altijd. Ah. Dus, uh, maar het is vooral, ja, je zegt van je wilt op de bus of de trein en nee, naar een podcast luisteren of een krant ja. lezen of gewoon eens wegdromen en ja, dat gaat allemaal niet, want je zit constant met dat geluid van mensen die aan, heel luid aan het praten zijn. Dus zowel de speakers die luid gaat, als de mensen aan de andere kant. Allee, aan de telefoon ook. Hebben daar al ooit iets van gezegd tegen die mensen, Leen? Ik terug daar niet. <lacht> maar nu wel voor Sorry. een, voor een miljoenen publiek wel zeggen van je moet daarmee stoppen, dames en heren. Dat <lacht> dan wel doen. De NMBS heeft van die stiltewagons, een proefproject daarmee, waar er dus een wagon is, waar je helemaal niet mag bellen, niets mag beluisteren. Dat zou nog een oplossing kunnen zijn, maar in de bus lijkt me moeilijk. Maar ik vind het eigenlijk ook een beetje vreemd, want ik doe dat ook wel vaak. Op speaker bellen, maar gewoon om mijn handen vrij te hebben om nog iets te doen. Dus bijvoorbeeld in mijn keuken of thuis. Maar in de bus of de trein of de tram heb je toch niet veel anders te doen. Dus kan je hem toch gewoon aan je oor houden. Ja. Maar je wilt toch vooral niet dat andere mensen horen wat je allemaal vertelt tegen Ook elkaar. nog, ja. Wie weet. Wat komt er dan allemaal uit? Jo, hé hey man. Helemaal vreemd. Blijkbaar in Nederland pakken ze dat anders aan Leen. Ja, ik heb gehoord van een Nederlandse vriendin die zegt, ja wij pikken dat gewoon niet. <lacht> wij gewoon zimmen. <lacht> die dus ze zegt, dat moeten ze bij ons niet doen, wij, wij gaan de mens daarop aanspreken. Maar blijkbaar als, denk ik, Vlaming, dat wij dat niet durven. Ik durf het alleszins niet. Nee, ik ben ook even op zoek van... Oké, okay, jouw gedachte is duidelijk. Bel niet op luidspreker in het openbaar vervoer. Maar hoe pak je dat aan als je daar in de buurt zit? Dank je wel, Leen, voor je gedachte. Een heel fijne ochtend. En hopelijk heel veel stilte op de bus en de trein vandaag.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 And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 Hadden wij moeten zijn van Maxime en Emma Heesters. Ja, We hadden net over een heel duidelijk gedacht. Bel niet op luidspreker in het openbaar vervoer. Charlotte, die is ook heel herkenbaar voor jou. Als mensen in de supermarkt rondlopen soms, dan zijn die met hun partner of kinderen of wie dan ook aan het bellen van... Ah ja, wat moet ik meebrengen? Welke soort mayonaise? En dan staan ze voor het rek. En dan kan je ook helemaal meevolgen wat ze, uh, wat ze willen. En dan soms facetimen en dan... ja. Ik vind het wel vermakelijk om naar... Te dat is nog komiek. Ja, dat Stort gebeurt heel van. vaak ja. en dat snap ik. En het zijn heel vaak... Sorry dat ik het zeg, maar het zijn heel veel mannen hè, die dan aan hun vrouw moeten vragen en dan hoor je die zo antwoorden. Man, nee, Rick, Allee, ja. we pakken toch altijd die mayonaise van? Uit ja, ja. het merk. En, en, ja, Dat vind ik leuk, dat snap ik. Dat is nog functioneel. ja, ja. ja. Evie Sas die is zo eens meegereden met de bus en daar sprak de buschauffeur de persoon vriendelijk aan om de luidspreker oh. af te zetten. Dat is wel goed dat de buschauffeurs dat in, in handen kunnen pakken. Ja, of dat je het gewoon vriendelijk vraagt. Het is toch vaak de manier waarop je iets vraagt dat dan het verschil maakt. Ik vind het ook wel goed, Christine Ballet, die, die reageert, zegt, ja, we kwamen onlangs terug uh, van, van het zeetje met de trein en ik heb een volledige familiekwestie kunnen meevolgen. Twee uur aan een stuk. Ik kende op de duur elke personage in de familie en, en hoe die zich voelde of reageerde. Karin oh. uit Antwerpen zegt, ja, vindt wel een raar gedacht. Twee mensen die naast elkaar in de bus zitten mogen dan ook niet meer praten. Ik denk dat het meestal Heel luid is. Luider is dat is ja. mensen die roepen dan ook in die, in die speaker. Ja. Blijf je gedachten even delen. Kan in de app van Radio 2. Sleep Life. Nu bij Sleeplife. Zonde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleeplife. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open. Naar het werk gaan, dat is beter met de trein. Maar waarom? Wel ja, op het werk is het. En thuis? Het zou goed zijn als we tussen.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 Speel Viking Lotto online en in je krantenwinkel of tankstation. Impermo gaat low, low, low, low. Nu solden bij Impermo tot min 70 procent. tegels met handig kliksysteem aan 16,99 euro per vierkante meter. En keramisch parket aan 14,99 euro. Tegels, parket Impermo. Deze zondag extra open. Soms heb je plots echt zin in iets. Goh, ik lust wel een frietje eigenlijk. En paf. Oh kijk, een frietkot. Wel, bij Nissan is dat hetzelfde. Jij hebt zin in een super stijlvolle SUV en paf. De Nissan Qashqai is gewoon in stok binnen de 15 dagen geleverd. Met saloncondities tot 6000 euro voordeel bij Nissan. Dat is serieus bespaard. Oh, in dat geval, dan moet je er nog een kaaskroket en een bitterbalken bij doen. Je Nissan concessiehouder is nu zondag open. Radio 2. Goedemorgen, morgen. will make Joanna Sold the neighbor's borders. Now and again having little fun. She doesn't care. Wrong. Can't you see that the tide is turning? Eddie Grant, ja. Me hope, Joanna. Een heel helder gedacht. Van uh, Leen. En Leen die zei van, ja, niet zitten bellen met speaker op, op het openbaar vervoer. Ja, komen nog wel een paar belangrijke reacties binnen ook. Ja, heel wat verhalen bijvoorbeeld van Peter van den Bergen uit Aals. Die zegt, ik heb het gisterenavond nog meegemaakt. Een vrouw zat voor de hele treinwagon te bellen met speaker aan. Ik heb niks gezegd, maar ik ben haar heel strak blijven aankijken. Tot ze mij zag en toen... Uh, keek ik haar stevig aan en heb ik je met mijn hoofd geschud en dan had ze het begrepen. Of toch voor een paar minuten... Ja, goed systeem ja, eigenlijk. Ook doen. Goedemorgen, Carina Alen uit Herentals. Ja, goedemorgen. Goedemorgen ja. allemaal. Het Hai. gaat soms heel ver, Carina, vertel eens. Ja, ik denk wel, toch frequent ga ik iets drinken. Een koffietje met een vriendin. Zit er altijd zo'n dame en begint hij daarin eens heel haar financiële... Situatie uit te leggen, dat ze niks meer kan uitgeven of dat ze te veel uitgegeven heeft met spieker op. Iedereen voelt zich eigenlijk dan zo gênant, maar die daarmee in kwestie natuurlijk niet. Ja, dat is... Toch een... gek dat je dat dan zelf niet genant vindt. Ja, ja, het is dat. En dan kijken Stoen. wij zo naar elkaar zo van, oh, wat is dit? Dus eigenlijk voelen wij ons verlegen in haar plaats, hey. maar zij <laughs> natuurlijk niet. Er hey. is ja, dus nog dus iemand... En, oh, dat is echt zo genant dat wij zo kijken, op een duur dan denken we, we zijn hier weg, we hoeven dat niet te horen. Nee, dankjewel Carina. Niet doen, hè. Fijne ochtend nog. En nog een opmerking van een collega van Radio 2 die zei, ja, als de personen de andere kant van de lijn, dat weet je zelf ook niet. Dat het de hele kruid wat aan het meeluisteren is met jou, of de hele bus. Ja, weg privacy. Ja, heel vervelend. Denk daar dat ook eens over na. Ik ook niet goed. Ja, dit was ook nog uh, in Italië bijvoorbeeld. Daar spreken ze blijkbaar heel de tijd voice berichten in naar elkaar op trein of bus. Dat is ook zo gek dat mensen gewoon elkaars voice berichten op die manier kunnen horen. Vind ik, je ik ook, ook vervelend, niet. want dat kan je dan alleen maar afspelen als je alleen bent, en dat is niet heel de hele tijd. Nee, omdat die van zichzelf beginnen te spelen, ook vervelend. Dat, oh, dat heb ik ook al gehad. Dat soort dingen. Bon, goedemorgen. Daarnet hadden we Lies en Saar op Radio 2. Mensen waren zwaar onder de indruk. Ze zongen een prachtig liedje dat je even nog een klein beetje kan horen. Ik je niet kan aanraken, jij over mij moet waken. Ik was ik je niet kan aanraken, jij over mij moet waken Ik was jouw lief alleen, vage herinnering ja, Nu is hier toch waren, dachten we van Misschien moeten ze nog eens een, een ander liedje doen, ook bijvoorbeeld Ze zitten opnieuw klaar in onze Radio 2 Loft op het podium Ja, Goedemorgen Lies en Saar opnieuw Goedemorgen Goedemorgen Ja, Jullie gaan iets doen van Pommelin Thijs en Jaap Reesema. Ja, Reesema Waarom heb je dat liedje gekozen Lies? Uh, het past heel erg goed bij uh, het liedje wat we net deden, zeg maar, onze eigen single. Mm -hmm. Qua tekst past dat heel goed. Dus we vonden, het, ja, we waren eigenlijk direct om van ja. dat gaat hem worden. En, en wel, ik ben kijk. heel erg Pommelien fan. Zij ook. is heel erg Pommelien fan ja. en, ja, en ook Jaap hoor. We zijn ook Jaap. Wie is er nu niet Pommelien fan? Daar kun je niet omheen natuurlijk. Oké, okay, zet jullie klaar, want zometeen mogen jullie. Deel je gevoel rust in de app van Radio 2. Wat je hiervan vindt, hun versie van een topsong van Pommelien Thijs en Jaap Reisema door Lies en Saar. Dames, die zijn jullie. Zing jij nog steeds mee met liedjes van Marco? Tot de buurman klaagt. Rij je nog steeds in die oude Volvo? Ik wil weten hoe het met je gaat en al. Je ooit nog aan me denkt. Ik mis je, waar is je stem? Nu wij niet meer praten, nu ik je niet hoor. Kan ik niet denken, kan ik niet slapen. Nu wij niet meer praten, en jij er niet bent. Mis ik de ruzies die ik vroeger haatte. Ik weet het is te laat als ik zeg dat het me raakt. Maar ik zie nu wat ik mis. Nu wij niet meer praten. Oh, oh nu wij niet meer praten. Ik loop hier alleen nu langs pleinen en grachten. Hoop dat jij er staat ging ik te vroeg oh, wat ik moet wachten. wachten wil weten hoe het met je gaat en...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 alles wat ik zie ben jij nu wij niet meer praten En alles wat ik wil ben jij nu wij niet meer praten Had ik je maar hier bij mij Nu wij niet meer praten, nu ik je niet hoor Kan ik niet denken, kan ik niet slapen Nu wij niet meer praten, oh Nu wij niet meer praten Oh, die twee stemmen samen. Wat is dat allemaal, zeg. Oh, la, la, la, Lies en Saar. Ik heb kippenvel en het is niet van de koude. Het is een andere dimensie. Het is indrukwekkend. Zometeen kan je het nog eens herbeluisteren, herbekijken. Bij ons op Goedemorgenmorgen. Dankjewel, Lies. Dankjewel, Saar. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst nog even Charlotte. Goedemorgen. de christelijke mutualiteit vindt dat dokters te snel adhd medicatie zoals Rilatine voorschrijven. In de laatste tien jaar is het aantal kinderen dat die medicijnen neemt met 20% gestegen. Het zijn vooral jongens, maar de stijging is het grootst bij meisjes. En in de kwalificatierondes voor de Australian Open Tennis hebben Isaline Bonaventure, David Goffin, Kimmer Koppians, Zizou Bergs en Joris Delore zich geplaatst voor de tweede ronde. En dit is het nieuws uit jouw buurt. 14 nieuws uit... Uit Antwerpen met Sam de Mulder. Een hele goeiemorgen. Woonzorgcentrum Ten Weldebroek in Willebroek sluit tijdelijk één van zijn afdelingen omdat er een tekort is aan verpleeg- en zorgkundigen. 34 bewoners worden naar een andere afdeling binnen het woonzorgcentrum overgebracht. Gelukkig was daar nog plaats. Burgemeester Eddie Bevers. Die afdeling is een afdeling van een 34 -tal bewoners en die moeten geherhuisvest worden in onze andere afdelingen. Ergens in september hebben we beslist om een opnamestop te gaan inlassen. En die opnamestop heeft er natuurlijk ook wel voor gezorgd dat er her en der wat bedden in onze andere afdelingen vrijkwamen. Dus we gaan die mensen kunnen heruitzetten naar andere afdelingen. Momenteel zijn ze nog op zoek naar twaalf zorg- en verpleegkundigen in het woonzorgcentrum ten Weldebroek in Willebroek. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen heeft vorig jaar meer dan een half miljoen bezoekers over de vloer gekregen... Het was het eerste volledige jaar voor het KMSKA nadat het 11 jaar dicht was voor een grondige renovatie. Vooral de eerste grote tijdelijke expo Krasse Koppen, lokte veel volken naar het museum. Die expo loopt nog tot en met 21 januari. 2023 Overtrof alle verwachtingen, zegt voorzitter Luc Lemmens. De opening van onze eerste grote thematentoonstelling Koppen. Die tentoonstelling heeft ook weer al tot op vandaag 135.000 bezoekers. Binnengetrokken. En natuurlijk de viering van één jaar opening van het museum, wat een uh, immens volksfeest is geweest. En natuurlijk ook de 500.000ste bezoeker, was een enorme beleving. Dit jaar wil het KMSKA meer inzetten op het buitenland en toeristen van over de grens naar Antwerpen te krijgen. Op het voetbalterrein van Lille United kon dit seizoen al twee keer niet gespeeld worden, omdat het water er niet wegtrekt. Dat zegt RTV. In december al werd een wedstrijd afgelast en afgelopen weekend nog eens. Nochtans is het terrein pas vorig jaar opnieuw aangelegd. Maar waarschijnlijk zal er dus weer een nieuw moeten komen, zegt Eddy van Echelpoel. We hebben wel een week later allemaal direct ondernomen om een nieuw grasstuk in te leggen, mee Matten. In het midden van het plein, dat het gebied weg te beregeren. Maar nu met die veel overvloedige regen, de grond is verzadigd. Ik kom dan niet meer weg en het water is blijven staan. De grond is iets te vettig denk ik. De grond, een opgrond, hè. de, de zwarte grond, is iets te vettig. En daar is nu een analyse van, ik ga ze laten maken. En dan ga we zien wat we kunnen doen in mei. Voor de grond te vluchten mee aan de grond in te doen en uh, terug vrije aan te leggen. Het weer is gelukkig niet vettig. Het is uh, zonnig vandaag en koud. De maxima komen op veel plaatsen niet boven de 0 graden. En er zwaait, een, zwaait liever een snijdende wind. Volgende nacht opnieuw erg koud met minima tot min 6. Morgen opnieuw veel zon en koud. Vanaf donderdag iets zachter en meer wolken. En meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws. Zometeen nog een belangrijke vraag over de reddingsstrook, Mona. Maar eerst de andere problemen, vertel eens. Ja, want op de E17 van Antwerpen naar Gent, daar moet je een je maken. De vertraagt daar nu meer dan één uur tussen Lokeren en Berenvelden. En dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. En dan in die file is een tweede ongeval gebeurd ter hoogte van Lokeren op de linkerrijstrook. Nog een reddingsstrook maken op de E403 van Brugge naar Kortrijk. Daar verlies je 50 minuten tussen Torhout en Roselare Beveren. En dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de binnenring rond Brussel ook druk. 20 minuten bij tussen Bijgaarden en Vilvoorde. In Zellig blijft de linkerrijstrook dicht door een ongeval. En daardoor sta je een half uur in de file vanaf Ternat op de E40. Op de buitenring dan 20 minuten bij tussen Waterloo en Leelnaert. Verder op traag rijden tussen bijgaarden en anderlecht door nog een ongeval. File rijden richting Brussel meer dan een half uur tussen Stormbeek en de Van Praatbrug. Verder 20 minuten aanschuiven vanaf Semst tussen Aarschot en Holsbeek, vanaf Bertem en vanaf Jezus Eik. Hinder op de E40 naar Luik in Haasrode. Dat komt door een ongeval net voor de afrit op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen verlies je vanuit alle richtingen een kwartier. Op het knooppunt Beveren, voor wie van de R2 uit Antwerpenhaven komt... ...en de E34 naar Knokken op wil, is de weg gedeeltelijk versperd... ...door een defecte vrachtwagen. En tot slot sta je nog een half uur in de file op de N80 in Limburg... ...van Sint-Truiten naar Hasselt in Alken. En dat komt door een ongeval. Dat is een vraagje van Nico van de Kastelen, de, ja. de vrachtwagenchauffeur uit Knesselaren. Die vraagt, mag je gedeeltelijk op de pechstrook staan... ...om die reddingsstrook te vormen... Of of niet, want met een vrachtwagen kan je niet anders. Ja, officieel mag je eigenlijk nooit op de pechstrook staan. Dus ik zou dat nu ook niet aanraden. Ik zou zoveel mogelijk tegen die witte lijn proberen te gaan staan. Misschien net erover, maar niet op de pechstrook. Of volledig of half. Of uh, zoiets. Dat zou ik niet doen. Deze kleine reactie van Nico. Maar toch bedankt. Een Mercedes, dat is een wellness. Een kantoor.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 Tuurlijk heb je zin in Led Zeppelin, pardon? Radio! 2. Ja hoor, komt ie! Yo, goedemorgen, telt voor twee! Goedemorgen, morgen! Elke dag telt voor twee! Als Hilde van Malderen zou zeggen, het niet over. is nog een muziek zien. Goedemorgen, morgen. Ja, dank u. Zeker schat. Fantastisch liedje. En die gitarist, die wordt vandaag 80 jaar. Proficiat, Jimmy Page. Jacot. De de soort. Hey, Jacot. Het is misschien geen weer om zot te doen, maar goedemorgen Jacot opnieuw. Hallo, goedemorgen opnieuw. Op dinsdag dan, weer weervrouw Jacot ervoor dat je iets bijleert over de wonderwereld van de wetenschap. Nu zaten we nog met een andere vraag. Ja, vanochtend vroegen wij ons iets af. Ik denk dat jij ons kan helpen mm -hmm. ranen. Kunnen die bevriezen? Wel, als die nog in je oogbol zitten, waarschijnlijk niet. Euh, allez, zeker niet, omdat euh, je ogen daar rond, ja, dat wordt altijd op 35 of, of 36, 37 graden gehouden. Dus dat kan daar sowieso niet bevriezen. Nu, als die gaan vallen, dan verhoogt de kans natuurlijk. Maar euh, in tranen zit zout, en dat is eigenlijk hetzelfde als je zout strooit op de weg. Mm. Dat euh, verlaagt euh, het euh, vriespunt, dus dat gaat ve bij veel lagere temperaturen pas bevriezen dan euh, gewoon water bij 0 graden. Dus alleen bij zeer extreme vriezen. Zeer extreme, en dan ja. enkel op je wang niet in je oogbol, daar hoef je geen zorgen over te maken. Dankjewel. En dan nog, het is heel koud. Mensen vragen zich af, is het eigenlijk gezond om te sporten als het zo koud is als nu? Ja, leg het eens uit, koude en sportjackot. Ja, ik kan mij voorstellen dat heel veel mensen um, voornemens hebben gemaakt voor 2024. Wel, in een notendop hou ze vooral vol. Bewegen, sporten, het is supergoed. Zelfs bij de kou, er zijn uh, professionele sporters die ook op koude stage gaan, omdat het ervoor zorgt dat je eigenlijk nog meer bestand wordt om bij normaal weer te gaan sporten. Maar het is natuurlijk ook niet ideaal. Je moet het wel met een beetje voorzorgsmaatregelen doen. Dat, ja, van nul uh... graden, dat... Uh... Ja, dat, min, min zoveel. Ja, min één vandaag. Dat, dat is uh, pittig. Uh, sowieso, als het gaat over bewegen en sport, altijd medisch advies vragen bij je dokter. Hè. Begin er niet van nul meteen aan. Ik ben hier ook niet de persoon om medisch advies te geven. En het zijn ook vooral mensen die uh, aan astma lijden of, of hart- of longproblemen hebben. Ja, die moeten extra voorzichtig zijn. Want die koude lucht die zorgt ervoor dat je luchtwegen gaan vernauwen. Dus dat je iets minder goed gaat kunnen ademhalen. En die koude lucht is natuurlijk ook droog. Dus dat kan voor irritatie van de luchtwegen. Tegen zorgen, hoesten en dat soort dingen. Nu, er is wel een hek voor. Je kan dat oplossen door, door een, een buff of een sjaal te ademen. Want zo ga je die koude lucht eigenlijk al een beetje opwarmen voordat die effectief in je lichaam terecht komt. Ah, ja, dat, dat je zit te ademen en dat je dan ook je lookadem van de avond daarvoor ook nog raakt. Oh. zeer aangenaam. Jij ja, moet voorzichtig zijn. Maar moet je bijvoorbeeld, want in de zomer moet je heel veel drinken als sporter. Uh -huh. Is dat in de winter ook zo dan? Ja, maar in de winter um, heb je natuurlijk die drankreflex niet. Je hebt zo niet die dorst dat je je krijgt in de zomer van dat warme weer. En dat is een beetje verraderlijk, want je moet wel zoveel blijven drinken. Zeker als je dan nog eens een inspanning gaat doen. Dus blijven drinken is zeer belangrijk. En ja, als je gaat sporten, denk dan ook aan die laagjes. Je kan een paar dikke, lage kledij over elkaar dragen, zodanig dat als je dan opgewarmd bent en aan het sporten bent, dat je een laagje kan uitdoen mm -hmm. Maar dat je toch nog altijd ja, zeker ook een muts en handschoenen aandoet, want die uiterste van je lichaam die kunnen wel extra koud worden, eh, omdat je bloed eigenlijk vooral naar heel je lichaam circuleert en niet meer zo goed naar die vingers, naar die tenen geraakt. Um, maar als we het dan toch over kleren hebben, daar is de wetenschap ook volop mee bezig. Want ja, als we kijken naar dieren die wel heel goed in de kou um, overleven, uh, ijsberen bijvoorbeeld, ja, die hebben dan natuurlijk een speciale vacht voor. En de wetenschap ja, durft zich alles uh, te inspireren op, uh, op de dieren. En dat hebben ze nu ook gedaan op ijsbeervacht. Ze hebben die nagemaakt, ze hebben daar een trui van gebreden... En uh, die trui die weegt uh, maar 1 vijfde, 20% maar van een, een uh, normale dikke winterjas. Mwah. Maar die is wel even warm dankzij de technologie van die oh. ijsbeerharen. Daar zitten zo kleine uh, luchtpakketjes in en die zorgen ervoor dat je extra isoleert. Uh, nu, het is natuurlijk nog in, in zijn eerste stadium dat onderzoek, dus we kunnen die trui nog niet meteen gaan Ik komen. Ik ging het al googlen. <laughs> Ik vind het wel goed, ja. Uh, maar het is, het is iets dat er in de toekomst zou kunnen aankomen, een uh, nagemaakte ijsbeer. Merci, trui. Lars de kleine ijsbeer. Maar vooral... -out. tot slot... Ja, de conclusie hiervan is, laat die kou je vooral niet tegenhouden. Zeker op dagen zoals vandaag, met die zon daarbij. Het is heerlijk vertoeven daarbuiten. Dus hou die voornemens nog een tijdje langer vast. Ga hey, je joggen vandaag? Ja, ik wil wel een wandelingetje gaan maken vandaag. Een wandelingetje, ja. Dat oh, vroeg is vroeg joggen, hoor. de je Dankjewel, we zijn weer helemaal mee. Ik onthoud vooral de ijsberen, heerlijk toch wel. De Dolly Dots nu. Love me just a little bit more. Dat is opwarmen. Goedemorgen. Even vierkant uitgelachen omdat ik zeg dat ik een, een fietshelm heb met flapjes. Ja, het is koud buiten. Dan moet je ja. flapjes hebben aan je oren, ja, ons. Ja, sorry, maar het ligt niet aan die helm met flapjes. Het ligt gewoon aan jouw hoofd. Sorry. oh, maak het erger. Maak het nog erger, ja, lieve ik mensen. Ik heb even een visual van jou met die helm en die flappen. Het is niks mis. En dan die kroks daaronder. Ja. Kroks, een broek. Sorry. sorry. Oh, kijk eens naar buiten, lieve mensen. Wat een mooie, mooie zonsopgang op dit moment ziezo zo kan hij wel weer. Ja, want we moeten door, hè. zo meteen, dan gebeurt het weer. Er is een nieuwe show op Radio 2, die je absoluut nodig had, heet Win-Win. Met onze nieuwe consumentenman Xavier Taverne. Xavier, bij ons, goedemorgen. Goedemorgen. Straks alweer de tweede Win-Win-show. Het ja. gaat hard, dat ja. Het gaat super hard. Vandaag over de solden, en je krijgt hulp van Christel Verbeke. Wat weet zij dat jij niet weet? Zij weet waar we de goede koopjes kunnen doen, of elk koopje wel een koopje is. En dat je ook niet... Ik mag niet alles weggeven, maar we <lacht> hebben daar net al even zitten praten. En um, ze zei mij ook, ja, je moet niet blindlings, want je hebt dat dan met vrienden. Wat gaan we doen vandaag? Ah, we gaan naar de solde. Ja, maar wat heb je nodig? Wat heb je echt nodig? Je moet een plan hebben eigenlijk. ja. Ik, vind, ik moet eerlijk zijn, ik vind het ook wel eens plezant om zonder plan. Ik zie jou kijken, Kim. Hè, wij zijn... Ik heb het vorige week gedaan. Zo. Ik ging naar de solden, maar echt gewoon om eens te gaan kijken. En dan heb ik, vooral voor de kinderen een... wel weer, maar toch... Je had een aanhangwagen nodig toen je terugkwam. Nee, dat oh, viel, ik vond het eigenlijk nog meevallen, <laughs> omdat ik echt het gevoel had dat ik veel kleren had voorin voor weinig geld, dus ik voelde mij niet in het zak gezet. Ik, ik, ik vond dat leuk. Oké. Okay. Maar dus straks, ja. ja ah, dus misschien ben ik wel in het zak gezet. Ja. <lacht> wel, en ook dat er voor elk budget wel koopjes te doen zijn, want um, de een heeft wat meer budget, de ander heeft wat minder budget. Soms moet je op het einde van de maand, hè, sommige mensen moeten inderdaad zorgen dat ze er geraken, maar dan net zijn koopjes misschien wel een oplossing, maar dan moet je wat meer op de lange termijn denken. Echt een beetje vooruit denken, wat heb ik nodig? Bijvoorbeeld, nu is het echt een heel goed moment om een valse kerstboom of kerstversiering te kopen. Ah, dat ja. Daar ben ik vorige week voor gaan kijken, maar ze waren allemaal op. Ik doe ik, dat elk jaar. Oh, kerstballen nee. kopen, begin januari. Ik absoluut. vind dat zo ellendig, zo na de kerstperiode ah, nee. nog ballen gaan kopen. Nee. Ah nee, dan zet je die in je kelder en volgend jaar haal je die eruit en zeg je, ah oh, ja, ik heb nieuwe ballen. Juist. Nee. Oh, ja, Alleen kerstballen, hè. Dat zeg nee. elk jaar. Ja. Ja. Het niveau ah. zakt zinderwijs. Terwijl ik net wou zeggen dat op. ik wel gezien heb dat uh, heel veel mensen heel blij zijn dat jij er bent. Dat is fijn. En dat je er straks weer bent en morgen opnieuw, en de dag daarna, het houdt niet op. Win-win met goede tips, maar heb je zelf nog vragen? Deel ze in de app van Radio 2 of goede win-win tips voor de solden. Ook die mag je nu delen. Dankjewel en tot zo, Xavier. Tot zo.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 Je veux pas l'Amérique envoler mon enfance, mais jamais rien n'efface. Les rêves ou la violence. Ah oui, ça vous glace, mais c'est pour ça qu'on chante. Saga Ebaam, eh, hij is er. Win-win, Xavier -win. Taverne, Heel veel plezier ermee. Luister naar Radio 2, BNB voor de grootste hits aller tijden. De beste Evergreens en veel artiesten van bij ons. Op DHB Plus en VRT Max. Een dagje uit met het hele gezin. Meubelen kiezen voor een nieuw begin. Jongheren Heren heeft alles voor je interieur. Meubelen, Jonk Heren. Meubelen, jongheren. Heren. Je bent er helemaal thuis.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 We gooien met kortingen zo meteen in win-win. 30, 40 of 50 procent. Niks is wat het lijkt. Is elk koopje een koopje? Ik vraag het aan Christel Verbeke. Dat, dat